Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Pride Radio. leuk dat u te luistert, we zitten hier gezellig in Café Libertaria, met op dit moment uh, Peter Joshi en ikzelf, Johan, en uh, ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik, ik heb verder niks aan toe te voegen, laten we maar meteen beginnen met uh, Goudzilveren Zilveren, Bitcoin, Zen, dus de Staatsschuldmeter. En ik heb hier voor mijn gezondheid de staatsschulmeter. Die staat op 394,2 miljard in het rood. Dan gaan we naar de marihuana index toe. Die moet nog laden, zoals je ziet. Ja, daar is hij. Even wat dingetjes wegklikken. En hij staat op 120,02. Ja, hij is in een. Ja, Bart Simpson op zijn kop. Hij uh, is weer uit een dalletje aan het klimmen, uit een Bart Simpson uh, op zijn kop dollertje. Uh, dan gaan we naar de goud toe, of, uh, even kijken, waar hebben we hier de olie? Dus uh, 56,91. En uh, goud, die is... 14,71 en 40 cent. Oké. Okay. Nou ja, ja, ja. Um, Dan gaan we naar de bitcoin. Oh, yeah. En daar komt wat binnen jongens. Wat komt daar binnen? Florijncoin is oplichting. Oh, Florijn Korn is oplichting. Die drie van wie die komt. <laughs> ik weet het niet, staat dat er niet bij? Uh, ik kan het even niet zien, dus uh, ik was even te laat. Maar die zal wel van jou zijn gekomen. Ja, wie heeft dat nou ingestuurd? Dat, dat zijn toch geen grapjes? Nee. Zo maar hardwerken de mensen van oplichting beschuldigen. Foei. <laughs> Ja, uh, yeah. <laughs> uh, in ieder geval de bitcoin die is omlaag gegaan. Uh, weer een leuk inkoopmomentje, die is de, uh, Vorige week was die uh, nog bijna 8000 eurotjes en nu is die uh, nou, bijna 7000 eurotjes. 6,72, uh, nou ja, bijna 7300 eurotjes. Dus uh, flink omlaag gegaan. En uh, ja, het is altijd weer speculeren waarom. Maar goed, daar gaan we het even niet uh, over hebben. Uh, heb je nog iets te vertellen over de Egel, Joshi? Uh, Wat die allemaal doet. Toevallig, toevallig wel. Deze weekend, dit weekend, mm -hmm. krijgen we weer, want we hebben al meerdere van die uh, dienstverleners gehaald. Maar we hebben er nu weer een nieuwe bij. Uh, via guldentrader.com, als het goed is dit weekend, komt er een mogelijkheid tot het kopen van e guldes met Ideal. Oké. Okay. Dus dan kun je direct afrekenen met Ideal. Dan hoef je geen order te zetten in de markt. Want je schrijft een kooporder uit. Dat wordt vanaf vrijdag getest. En als het goed is, gaat het dit weekend live. Dus, Oké, okay, ja. mooi. mooi. Ja. In het begin alleen kooporders. Uh, want we bouwen het stukje bij beetje. Maar zodra dat het live is, wordt er gebouwd aan het verkopen via dezelfde manier. Hmm. En dan kun je dus ook zeggen, ik wil 10 euro ontvangen op mijn bankrekening... Hoeveel e-gulders moet ik dan uh, daarvoor sturen? En dan krijg je dat uh, nou ja, uh, binnen de verwerkingstijd op je bankrekening gestort. Als je dat op vrijdagmiddag doet, dan kan het tot maandag duren. Maar dat ligt aan de bank, dat ligt niet aan e-gulders. Ja, dat vind ik altijd zo raar inderdaad. Ik, als, ik, als ik bitcoins uh, kopen, verkopen door de week, pff, heel snel. Maar in het weekend, om een of andere reden, kan dat niet. Weet je? Ja, in, het, in het weekend moeten al die dienstverleners jouw bedrag voorschieten. Oké. Okay. Jij betaalt met Ideal op vrijdagmiddag 1000 euro bitcoin. Die krijg jij geleverd, die 1000 euro bitcoin. Maar dat geld van die 1000 euro bitcoin wordt pas op maandag bijgeschreven bij die lightbit, Bitonic. Uh, uh, noem ze allemaal maar op. Ja. Uh. Nou gelukkig bij local.bitcoin.com uh, heb je dat probleem niet. Dus ja. Uh, yeah. Nee, die hebben datzelfde probleem, alleen... Nee, nee, nee, nee, want daar is het gewoon, uh, de, de, de handel, de, stel jij wil, uh, jij zit op local.bitcoin.com en jij hebt uh, bitcoins te koop en ik wil bitcoins hebben, dan stuur ik gewoon, uh, dan maken we contact, het is net een soort datingsite, dan maken we contact met elkaar en dan zeggen van ja, ik heb die bitcoins, wat wil jij me sturen? Nou, dit is mijn bankrekening, dus stort er daar maar op. Snap je? Ja, maar dan, als, als je dat in het weekend doet, dan ziet die andere dat ook pas na het weekend toch? Nee, nee, nee. Want als, ik, uh, als ik bijvoorbeeld in het weekend met, uh, met jou, uh, dan uh, ik maak een geldbedrag aan jou over uh, via ABN. Ik weet niet welke bank jij hebt. Ja, dezelfde bank is, dan is het geloof ik wel gelijk. Nee, tegenwoordig ook niet meer. Met Rabo, ING, noem maar op, is het allemaal meteen, weet je wel. Ja, maar dat is dus, ja. alleen, maar dat is dus alleen als je een Nederlands staatsburger bent, ja, ja, ja, ja. heb jij dat nee. voordeel. Want nergens anders in de wereld is het zo geregeld. En zeker niet voor burgers. Nee, nee. Dat zijn burgertjes. Ja, als jij een Pokerstars website runt, of een uh, Plus 500 website, dan kun je ja. dus nog wel eens zeggen: Nou, omdat je zoveel traffic genereert, zullen we voor jou even wat extra's doen. Maar no way dat jij al als, als uh, loonslaaf bij de bank voorrang krijgt. Dat is alleen ja. in Nederland. Ja. En dat hebben de Nederlanders dus ook niet in de gaten, hoe bijzonder dat dat is. Ja. Ik, ik meende wel dat ze dat Europees willen uitrollen, hè? Dus. Uh... Was die ja, die, die banken voelen wel, wel de, de, de hete adem van de crypto in hun nek. Want ja, daar, daar heb je wel, bijvoorbeeld met Bitcoin Cash... ...heb je dan Immediate Confirmation. Ik geloof met Dash. Dash heb je dat ook en nog een paar andere coins. En ja, die zien die concurrentie wel en denken... ...shit, dat moeten wij dus ook doen. Dus dat hebben ze wel slim gedaan, die Nederlandse banken. Was, Wat uh, ook wel raar is, vind ik, dat bij Bitcoin je, en cryptos... ...ben je er aan gewend dat die beurzen... ...ja, het is gewoon een computer... En dat ding is 24 uur per dag uh, open, want je kan overal ter wereld, kan je er vandaan inloggen en ja, wat maakt die tijdzone nou uit? Maar bij de, bij de Nasdaq en de Dow Jones en zo ja. dan hebben ze nog steeds, dan gaat er om 9 uur 30, gaat er een bel, ting ting ting ting, <laughs> en dan, dan, dan gaat het open, alleen dan ja. kan je handelen. Ja. Dus als je dan in Europa in een Nasdaq aandeel wil uh, beleggen, dan, dan moet je wachten tot het, uh, tot het half 4 is middags, uh, wat, uh, of half 3, nee, half 4 ja. Want uh, dan gaat het pas open en ja, dat, dat is eigenlijk te belachelijk voor woorden. Het voelt ja, en niet meer dus, deze tijd aan als je Peter, crypto's gewend bent. Ik bedoel, al die koersbewegingen, de echte koersbewegingen, die vinden dus altijd plaats in de tijd dat die beurs dicht is. En dan opent die ineens op een heel andere koers als dat die groot ja. is. Dat kan dan zomaar ineens 10%. En die heb je dan onmogelijk mee kunnen pakken. Dat is dan gewoon vrijdag gaat die dicht op 100. En maandag opent die op 200. Ja, dat is geen handel. Geen ja, maar handel ook van al, al van, van donderdag naar vrijdag of zo, of door de weekse want dan kan je al hebben dat er in Japan ergens een, een, een kerncentrale onder water loopt. En dan, uh, dan gaat alles omlaag. Maar die beurs is dan gewoon dicht, maar die opent een heel stuk lager dan je. Ja, ja. kijk, zo waren we het gewend hè, in het verleden. En dat is ook niet slecht. We waren gewoon, we moesten wakker zijn. De, de, de, de, de beurzen hebben nu allemaal digitale handelingen. Maar vroeger werd daar gewoon een papieren aandeel. Heen en weer gehussel. Ja, en had dan je open outcry en dan stonden ze te roepen met zijn nummer op een ja. jasje van uh, 25 aandelen uh, IBM of zo te kopen. En dan dat is het ook beperkt. logisch dat, dat je dus maar een beperkt aantal uren per dag werkt. Want het gaat ja. 24 uur per dag door. Maar tegenwoordig, ja, je, er is gewoon geen tijdzone op het internet klaar. Het is gewoon 24-7. Ja, en die, en die computers dus... die hoeven ook geen uh, pauze te hebben. Nee, de dus computer inderdaad, inderdaad Vaak de meeste handel vindt plaats met bots. dat ja, uh, is uh, gewoon een programmaatje schrijven en runnen en klaar. En, ja, maar ook de beurs is een bot, zeg maar. Uh, dus ja, de beurs zelf. En ook dan dat aankomt. inderdaad. Ja, handel tegen de bot. Ja. Het is een elektronische handeling. Er hoeft geen persoon een, een, een iets voor vast te leggen, dat klopt allemaal. Ja, ik heb nog wel een paar dingen voordat we aan de nieuwsberichten gaan beginnen. Ik heb deze week nog vernomen dat uh, er zijn nieuwe technologische ontwikkelingen uh, binnen het Bitcoin Cash uh, ecosysteem. Ze hebben smartcards, dat zijn een soort bankpassen. Uh, die kan je met je telefoon opladen, dus je houdt zo'n smartcard tegen je telefoon aan en dan laat hij het op. En daar, daar kan je mee dan uh, gaan betalen in supermarkten. Dus die, uh, die komen nu op de markt. En uh, Bitcoin Cash die... Takes, dat las ik net. Uh, 250 miljoen of miljard. Ik weet het niet meer. <laughs> Volgens mij was het. Uh, Zou wel een miljoen zijn. Zou wel een miljoen zijn, inderdaad. Uh, ik, ik kan het zo meteen wel even opzoeken. Hoe uh, uh, groot is Bitcoin ook weer niet? Uh, nee, inderdaad. En uh, nieuwe ontw technologische ontwikkelingen. Dus ze hebben een fonds opgericht van uh, 250 miljoen. En uh, ja. Steeks in allerlei nieuwe technologische ontwikkelingen voor de uh, Bitcoin Cash ecosysteem. Dus uh, dat is wel mooi. Daar gaan we in de toekomst meer ja, van dus horen. Dat is ongeveer, dat is ongeveer 5% van alle Bitcoin Cash. Ja. En dat betekent dat het ongeveer 1 miljoen Bitcoin Cash is. Ja, dus ja. ik denk dat Roger Ver 1 miljoen bitcoin cash had, <laughs> en dat hij gewoon heeft gezegd, oké, okay, ik, ik steek het in een fonds, dan hoef ik er in ieder geval over mijn privé geen belasting meer over te betalen. Dat zou best wel kunnen, ja. Maar hij zit al, in, hij, hij zit al op, op zo'n eilandje waar hij al bijna geen belasting hoeft te betalen, dus... Uh, ja, ja, en hij heeft ook een Liberland paspoort. Oh nee, hij heeft geen paspoort, want... De, ja, weet ik ook niet waarom dat hij die niet heeft. Nee. Dus moeten we het nog een keertje vragen? Maar uh, we gaan naar de nieuwsberichten toe. We beginnen met een politieberichtje en die kwam van jou, uh, Peter. Uh, politie dreigt uh, met acties. Agenten zijn stiek op. Oh. Ja, het is, het is, het is het geldsmeekseizoen is weer begonnen. Prinsjesdag iedereen... is toch al voorbij? <laughs> nou, zo te horen niet. Uh, de ziekenhuizen gingen ook al staken en hetzelfde verhaal allemaal. Hmm. Dus uh, nou, hier, de werkdruk is namelijk veel te hoog. En dan praten we over de, de, de politie is de grootste werkgever van Nederland. Er zijn uh, uh, nog meer mensen in de politie dan in het leger. Maar ja, werkdruk is veel te hoog. We willen dat de politiek aangeeft wat we met de huidige politiecapaciteit nog moeten doen. En vooral wat we niet moeten doen. stelt voorzitter Gerrit van der Kamp van de politie, vakbond ACP. Het zijn die lui die van die enorme onkosten declaraties hebben aan feesten. En, uh, ja, ja, ja. en De politie, mensen zijn fysiek opgesteld, vicevoorzitter Hans Schoners van de politie. Wakbord ANPV. Er zijn verschillende ook nog. En uh, dan komen ze met dit volgende excuus aan. Zeggen: Ja, kijk, uh, de werkdruk is alleen maar toegenomen. Genomen. Onder meer omdat we nu ook ineens zitten met de bewaking van rechters, officieren en advocaten. Daar worden vele honderden agenten voor ingezet. Aanleiding daarvoor is de moord op advocaat Dirk Wiersum. Dus wat ze nou eigenlijk zeggen van, uh, ja, uh, uh, we gebru ze gebruiken gewoon een nieuwsitem, een, een, uh, iets wat nog vers in het geheugen ligt, de, de moord op Dirk Wiersum. Om uh, te verklaren waarom ze het zo ontzettend druk hebben. Dat moet dan in jouw hoofd zo werken. Van, uh, oh, nou, uh, ja, dat is waar. Het is inderdaad uh, gebeurd, die vent vermoord. Ja, dan zullen ze het wel drukker hebben. Maar, nee, ik... maar ja. wacht even. Deze, di dit dit uh, gaat er voornamelijk om dat de politici dat geloven. Het maakt niet uit, dit soort berichten zijn geschreven voor politici. Die moeten ja. namelijk beslissen dat ze meer geld krijgen. ja. Maar ah, ik denk dat het wel enigszins steun van de bevolking moet zijn. Er moet wel een soort uh, covervuur zijn. Dat de mensen ook allemaal... Je hoort het ook aan, aan de tafel wel. Uh, bijvoorbeeld dat uh, ja, er zijn hele EHBO-posten die gesloten worden. En uh, er moet wel een beetje een soort wanhoop. Want dan, dan kunnen die politici dat ook makkelijker doorkrijgen. Maar dat is, we hebben een ander berichtje waar we straks aan toe komen. Maar daar wil ik even de, de titel van lezen. Geweld door voetbalhooligans weg uit stadions. En dan de eerste zin is er worden minder politieagenten ingezet om geweld in en rond voetbalstadions te voorkomen. Dat is volgens de politie mogelijk omdat grootschalige incidenten rond voetbalwedstrijden afnemen. Uit een analyse die NRC maakt van de politiecijfer over voetbalvandalisme van de afgelopen tien jaar. Blijkt dat de politie inzet met ruim 20% is gedaald bij wedstrijden in de Eredivisie en de Eerste Divisie. De twee hoogste competities. Dus uh, ja, dat klopt dan even niet met de verhaal. Dit lijkt me een enorme uh, grote inzet. Voetbalstadions en uh, die voetbalhooligans. En dat is met 20% gedaald. Dus dat is een heel stuk, heel stuk minder inzet. En dan komen ze met, het, met een moord op een advocaat aanzetten. Als, van, uh, als het excuus van, uh, oh ja, we zijn helemaal overwerkt. We zitten er helemaal stuk. We zitten helemaal doorheen. We uh, hebben meer geld nodig. acties maken. Uh. dat komt dus omdat die advocaat bij die politici zo inslaat. Want toen dat gebeurde... Uh, toen waren al die... Tenminste, ik heb het niet zo gevolgd. Ik weet wel dat die, dat die advocaat heeft neergeschoten. Maar al die politici hadden op dat moment... Dat op hun hoogste prioriteit. Dus daarom ja. wordt het... Daar wordt het, deze, ja, daar wordt het mee uitgespeeld ook, zeg maar. Ja. Van kijk, de advocaten worden nu zelfs van straat geschoten. Ja, nu wordt de ja, tijd... Ja. Nou. De tijd politici politici dat politici door straat geschoten worden, is niet ver weg meer. <laughs> ja, nou, dat is toch ook al gebeurd? Maar, <laughs> ja. de, de, maar dat was al zoveel jaar geleden. Toen was ik 15, volgens mij. Dus dat is alweer uh, hmm. 18 jaar terug. Ja. Pin for Time bedoel ik dan. Oké. Okay, ja. ja. Maar in ieder geval, zowel de, de politie als de ziekenhuizen schreeuwen weer mold, moord en brand bij de ziekenhuizen. Om die zorg te blijven leveren moet er, er nu wel iets gebeuren. De rek is er volkomen uit. Met de onregelmatige uren en het lang dat we krijgen, zijn hobby's niet eens een optie, verklaart Mirjam. De dankbaarheid van patiënten zoals Teun houdt haar op de been. Maar, de, maar met de kennis van u zou zij het beroep niet hebben gekozen. Nou, het is een al drama en uh, nou, er moet weer actie komen. De witte woede... En de CAO-handelingen moeten weer gevoerd worden. Nou, ja, ik vind het altijd zo, zo sneu ook dat mensen denken dat om meer te verdienen, en dat jij krijgt het natuurlijk ook een beetje bij zijn monopolie, want je kan nergens anders werken. Maar dan kan je alleen maar actie voeren en op een trommel slaan en op een fluitje blazen. Terwijl in een vrije markt zou je gewoon kunnen kijken van nou, ik ga mezelf specialiseren ergens in, dan word ik heel goed. Dan ga ik misschien van werkgever veranderen omdat mijn kwaliteiten zo gewild zijn. En dan ga ik, weer, ga ik ergens anders naartoe en zo ga ik maar mezelf omhoog werken. Of zo. Maar dat is eigenlijk geen... Geen optie in, in zo'n monopoliesituatie, waarbij de staat alles controleert van hoeveel er in het basispakket gaat en hoeveel het mag kosten. En uh, het hele budget van die ziekenhuizen wordt eigenlijk ja, ge, ge, centraal gepland. Ja, ja maar we gaan nog even verder met de berichten. Alright! Oh, daar komt we binnen. Ze willen meer loon, maar waarom niet minder belasting? Oh, waarom? Ze willen meer loon, maar waarom niet minder belasting? Ik denk dat het over die staken ja. ging en zo. Ja, ja. ja nee, dat is altijd uh, de vraag, inderdaad. Van, uh, waarom vraag je niet gewoon minder belasting? Maar de reden daarvoor is dat het heel onwaarschijnlijk is dat dat, dat lukt. Net zoals de milieubeweging, die gaat ook nooit zeggen: van, uh, Nou, misschien om het milieu te sparen moeten we wat minder met uh, F-16's gaan vliegen boven Syrië. Dan weten ze gewoon dat dat niet gaat lukken. Terwijl als je gaat zeggen: uh, Ja, we moeten Shell meer belasten, ja, dat gaat wel lukken. Dus ja, het is, het is ook uh, de weg van de minste weerstand, denk ik. Dat als je een overheid om minder macht vraagt, dan, dan zeggen ze nee. Als je zegt van, laten we ons probleem oplossen door de overheid meer macht te geven. Dan zegt de overheid, ja, dan kunnen we, je hebt echt inderdaad een serieus probleem daar. Daar moeten we wat aan uh, doen. Dus uh, ja, werkdruk bij de politie te hoog en er moeten meer agenten bij. Dan zegt de overheid, ja, dat, uh, nou, ja de roep des volks is er. We hebben meer agenten erbij. Hè. Maar als je gaat zeggen, ja, ik wil meer verdienen, kan de belasting niet wat omlaag. Dan, dan kijken ze je natuurlijk vanuit de politiek aan alsof, alsof ze water zien branden. Ja, het volgende bericht um, het gaat over een reclamespotje dat uh, heel veel geld kostte. Ja, heb ik kort gelezen. Ik vond het wel meevallen, eigenlijk, Johan. 450.000 dollar. Nee, het geld is niet zo het probleem, denk ik. Maar de slogan, die was een beetje fout gekozen, misschien. Maar eh, aan zo, de andere kant hebben wij het nu over deze slogan. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dus, hoe. Het is toch goed. Het, ja, wat dat betreft heeft het, is het, slaat het wel aan. Wereldberoemd. beroemd ja Je soort van je pak van die hele irritante reclames, die, die, die, die winnen altijd voor mij de lode loekie of zoiets. Ja, uh, dat is ook gewoon de lode leeuw, dat is ook de, de lode leeuw, lode lode, ja. die kun je volgens mij gewoon kopen hoor. Ja, maar die gaat wel vaak naar Net je... Net als de nominatie, de nominatie kun je ook gewoon, die is allemaal doorgestoken kaart volgens mij. Ja, maar er zit er af en toe wel een ja, de... extra, extra reclame. Maar er zitten ook inderdaad wel echt irritante reclamespotjes bij. Die ook echt uh, serieus hun best doen om te dingen naar die prijs. Uh, hm. je, je was van voor zo'n vakantieboer. Dat, die hadden echt dat zijn een goedkoop keyboardje. En, en, en dan een paar mensen die heel vals uh, de slogan uh, zongen. Dat je echt denkt van... Jezus, waarom, waarom maakt iemand gewoon reclame? Weet je wel, die, die werkt op de zenuwen. En nou uh, ja... Dat was ja, een... wij zijn eigenlijk super goedkoop, zeg ik dan. Onze ja, moeten we niet uh, de... eerst even uitleggen op welke reclame het gaat. Dan weet de uh, oh, luisteraar ja, <laughs> ook een beetje wat de hand is. Ik had uh, fijn dat jij ook... Hij de hele tijd af te vragen, van waar hebben ze het nou over? Ja, ja, ja. Kom nou... Uh... Nou ja, is het wel dan... zo, Peter, ik ben, ja. het is heel goed dat jij er ook bij bent elke week. Want anders werd het een chaos. Maar tegenwoordig mm -hmm. doen we nou ook op Twitch. Hè, want dat weten ze dan misschien niet. Maar Video. op Twitch kun je het al zien. Maar... Ja. Je hebt gelijk, laten we eventjes uh, aan jou de, de eer... audio-only luisteraar... Ja, de, aan jou de eer, het, het, take, it, take it away. Het filmpje wat uh, ja, bijna een half miljoen kostte. Dollar. Ja, de, de, ik denk dat oh, inderdaad uh, de prijs is niet zo bijzonder voor zo'n reclamefilmpje. Want dat, uh, ja, dat, misschien kost het al wel heel veel geld, maar... I'm ja, the the werd er werd al gezegd... Uh, het was de bedoeling van South Dakota om, dat, om een, um, de mensen te waarschuwen voor meth. De druk... Okay. Dat deden ze met de slogan, Math, we're on it. Ja, dat is misschien uh, ja, dat is een beetje, beetje, beetje een rare keuze, nee. en, uh, daar worden ze door ridiculed. Maar ik, ik moet Yoshi gelijk geven dat het misschien wel eens zo zou kunnen zijn dat, uh, dat dit een doelbewust slippertje is, zodat ze extra, uh, extra aandacht krijgen. Ja. Maar ja, de vraag is dan: krijgen we extra, extra aandacht, maar helpt het dan mensen om minder op uh, met te doen? Meth te gebruiken. Ik denk het niet, nee. nou, we, moeten, we moeten eerst bewust zijn dat het een probleem is. Ja, zou, zouden er nog mensen zijn die niet door hebben dat, uh, dat drugs uh, een probleem zijn in de Verenigde Staten? Nou ja, toch denk ik dat het vaak wordt verzwegen, nog steeds. Maar misschien dat het ook wel een beetje overtrokken is. Dat ik te traditioneel denk. net zoiets als sigaretten. Dan ga je, als je nou een campagne gaat doen om aan te geven dat sigaretten kanker kunnen veroorzaken. Uh, ga, en je geeft daar een half miljoen uit. Is dat nou nog goed besteed geld? Volgens mij niet. Want ja, uh, iedereen weet dat nou zo langzamerhand wel. Dat is, dat is gewoon weggegooid geld lijkt. Toch roken nog steeds mensen hè? Ja, maar die, ja. We, die weten wel dat het slecht is voor gezondheid. Uh, maar ja, toch roken toen, ze, toch toen, roken, toen, roken en, ze, dus dan... Als je, <laughs> als je iemand ziet die, een sigaretje rook, die je sigaretje rookt en je raad zeggen, van, hey, wist je dat dat slecht was voor je gezondheid? Dan, dan, gaat die, dan zal die niet zeggen, van, oh, dus nou, voor het eerst dat ik dat hoorde. dat dus is echt nog nooit door iemand verteld. Bij mij stonden ze, ik ben gaan roken, omdat ze bij mij naast de kleuterschool stonden ze dat het altijd uit te delen en toen zeiden ze dat, je, dat, je het van, <laughs> dat het gezond voor je was. <laughs> Mijn dokter adviseert ja, ja, ja. Camel. Ja, ja. <laughs> nee, ja. Peter, wat ik, te zeggen is, um, <laughs> wat ik bedoel te zeggen is van, zolang er mensen roken, dan zijn er altijd groepen die, die zich daaraan irriteren. Die hebben altijd als target van, er moeten nul rokers zijn. Dus omdat er nog steeds vijf mensen op de hele planeet zijn die roken, hebben die groepen nog steeds zoiets van, nee, hey, er moeten nul mensen roken. Snap je? Oh ja, maar die gaan ook niet ophouden als er nul mensen roken. Want dat is gewoon, uh, dan, gaan ze, dan gaan ze iets anders verzinnen. Dan, uh, maar het, dan gaat Mr. barbecue eraan ofzo. Of, uh, ja, nee, maar ja, ja. maar moet iets, ze moeten doorgaan. Ik, ik zeg dan maar, maar dat is niet goed woord, het, uh, het, het goede woord. Maar het verhaaltje wat verteld wordt in zo'n krant, we lezen nou de Washington Post. Uh, is uiteindelijk waar zo'n politicus... op basis van, van wat er in de krant staat, handelt hij dan? Hè? Dan zeggen ze, heb je het ook in de krant gelezen? Ja, want het was gisteren ook op het nieuws. En zo weet iedereen precies wat er aan de hand is. En door zo'n campagne te lanceren... krijg je dus een artikel in zo'n krant. En uh, bouw je er maar toe dat uh, een verhaallijn gaat ontstaan... waarin met hoger op het lijstje van prioriteiten staat... dan voor die campagne. Dus in dat opzicht weet je wel. Het kan ook nog een reclame zijn van MET... Hè? Ik bedoel, dat was ook in, ja, dat kan, dat kan ook nog ja, in de jaren tachtig had je dat ook met, met, met Ronald Reagan die eigenlijk gewoon reclame maakte voor Crack. Crack oké was totaal niet bekend. Het was eigenlijk hmm. door, ja, als je er helemaal in gaat verdiepen, dan weet je dat de CIA er ook achter zat. Dus het is mede mogelijk gemaakt door de CIA en je weet, uh, ja, Bush was toen al de vicepresident, hè, Bush Senior, toch? Die is altijd vies geweest. <laughs> ja, maar dat is een oude <laughs> directeur van de CIA. En, uh, nou ja, toen het ging, op een gegeven moment waren de zijn filmpjes zijn helaas van, van, van uh, YouTube weggehaald. Maar dan zie je ook nog. Uh, er is een spotje. Die, ik heb Toen, toen ik met mijn reclamebureau werkte, heb ik hem nog gestreamd bij een cursus. Van de beste reclamespotje ook. Er was gewoon een uh, moment van Ronald Reagan. Dat hij zo'n uh, wekelijks gesprek had voor de TV. En dan had hij zo'n zak met crack. Er zat niet eens crack in, hè? er zat iets anders in. Van, This crack cocaine, it's very dangerous. And it cost only one dollar. <laughs> ja, en ook nog, het is zo verslavend. als dus je het één keer gebruikt, ben je er gewoon helemaal weg van. <laughs> ja, ja, ja. daar kan je van beweren dat dat inderdaad uh, een soort uh, klaamcampagne was. Hein? Ja, er was, er, er was toen nog een drugs die werd alleen maar ergens langs de snelweg in LA of San Francisco. Nee, LA geloof ik, verkocht. Langs de freeway, hè? van Freeway Ricky Ross is daarna nou vernoemd. Uh, daar werd het verkocht en aan, aan mensen die in het ziekenhuis werkten, en taxichauffeurs en, en, en truckdrivers. En in één keer was er een heel de nationaal uh, dement voor uh, die ene drugs, weet je wel. Dus het beste reclamespotje ooit wordt het wel eens genoemd. Maar ja, goed, wijden we een beetje uit. Uh, we hadden nog meer berichten. Ja, je kan het. Ja, je zeggen. kom oh, oh, ik er op mijn boekerie direct terug. Dat, dat inderdaad al die campagnes van alcohol. Is uh, zo gevaarlijk uh, en uh, je mag het pas drinken als je uh, een bepaalde leeftijd hebt, dat dat allemaal tot gevolg heeft dat er meer, uh, ge meer gedronken wordt. Uh, omdat men, men ervan uitgaat van, oh dan moet het wel heel erg lekker zijn als mij dat verboden moet worden. En, ki en kinderen willen gewoon graag uh, oud als volwaardig gezien worden. En dan gaan ze, ja, dan, dan is dus een drankje is aantonen dat je op, al op leeftijd bent. Peter, is dat nou van tevoren zo bedacht of is dat achteraf zo gebleken? Ja, in dat boek gaan ze ervan uit dat het een enorme stommiteit is en dat ze jarenlang de verkeerde manier hebben geprobeerd het tegen te gaan en het juist hebben bevorderd. Maar je kan dat je vragen. wel afvragen inderdaad of, dat inderdaad of dat niet bewust gedaan wordt. Ik kan me niet voorstellen dat want dat ging dus... De, deze acties die gingen 30 jaar door en er werd er nooit onderzoek naar gedaan wat de effecten daarvan waren. Uiteindelijk werd, werd het dan wel gedaan, maar dat, dat kan je toch eens niet voorstellen dat, dat, dat je niet kijkt wat de effecten daarvan zijn. Dat je dan, um, ja, dus maar het zou wel niet verbazen als ze weten hoe het werkt. De informatie en het denken zoals we dat nu doen, dat is al een hoop anders dan 30 jaar geleden. En dan kun je nog beargumenteren dat je 30 jaar geleden, misschien als jij heel erg goede connecties had, al toegang had tot iets wat er nu plaatsvindt. Maar als je dan 100 jaar teruggaat, kun je toch eigenlijk onmogelijk echt dat volhouden, dat die mensen dat zo met voorbedachte raden hebben kunnen weten. Het kan toch haast niet zo. ...opgezet zijn. Ja, voor bedacht Het ...hoe bewust ben je ervan? Hè? Dat, ja, dat is een oude discussie... Van ...als je bijvoorbeeld een aantal le uh, leeuwen... ...die gaan een zebra insluiten... Dan, ...dan gaan ze... ...die ene die gaat over de linkerflank... ...en die andere die gaat over de rechterflank... ...en uh, ze, dan, dan werken ze samen. En dan kan je afvragen van... Ja, ...is dat nou overleg geweest of zo... ...of hebben ze een vergadering gehad ervoor... Uh, hoe, ...hoe ze die zebra gaan pakken... ...maar dat, ze hebben daar gewoon een... een een instinct voor hoe we dat moeten doen. En ik denk dat, dat dat in de loop van de mensheid ook gegroeid is. Dat mensen er een, een instinct voor hebben gekregen hoe ze anderen kunnen beïnvloeden. En dat, dat vaak doen zonder dat ze ja, het zelf bijna door hebben. Hm. Ik kan, ik kan me voorstellen dat het, dat het op een dergelijke manier, manier werkt. En het is, het is een hele rare dynamiek en je kan je van afvragen. Ik vraag me ook af wat bij al dit racisme, nou van alles is racisme en Zwarte Piet en uh, al die toestanden. En dan proberen ze eigenlijk te doen alsof racisme overal verbreid is, is en dan met het voetbal ook weer. En ik heb ook het idee dat je dat juist aanwakkert daarmee. Mensen worden er helemaal gek van. en uh, Die willen van het gezeik af zijn. En die denken van... Uh, maar kennelijk, is daar wat of zo? En ik kan me niet voorstellen... Ah, dat, dat, dat dat vanaf hoger hand of zo... bewust gedaan wordt. Dat er bewust op af wordt gestuurd. Maar het is aan de andere kant wel zo. Overheid heeft gewoon baat bij... verdeel en heers. Dus als ze verschillende rassen of, of genders... tegen elkaar op kunnen zetten... of geloven of zo... dan zullen ze dat niet laten. Want ja, als... Uh, als die allemaal united zijn, dan hebben ze een probleem. Dus die moeten wel degelijk, als ze verdeeld zijn, dan komen ze de overheid vragen om steun. En dan gaan ze de overheid gaan ze belobbyen en ze gaan proberen daar machtsposities en invloed in te verwerven. Dus die macht is dan weer te verkopen. Dus ik denk dat, ze wel, dat mensen wel een instinct hebben over, ja, als je de samenleving verdeelt, dan, dan kan je hem beter regeren, ja. Ja, ja, is dat, ja dat, is ook dat, dat is ook weer zo. En om nou, het te verdelen... Dat is ook heel erg hamer op racisme en dingen heel erg te, te boete verklaren. En dan, dan op een gegeven moment dan, dan loopt het over op een of andere manier. Ik heb het idee als dat ik ze nog... die, Als ik jou die vraag stel, dan verwacht ik niet dat jij mij het absolute antwoord geeft, natuurlijk. Hè? Maar dat nee, is nee, meer nee, gewoon het, het is uh, leuk om er eens over na te denken. Misschien waren die racistische... Ja, maar, je, je, die racistische hebben we, we hebben nog druk zat, hè? We hebben nog druk zat, hè? Ja, ik ja, ja. Ja, ja, die racistische spreekwoorden uh, dit weekend. Misschien was dat ja. wel een... een ja. uh, er waren politieagenten die ermee begonnen. <lacht> die daar aan <nu> de conversatie. <lacht> dat is van Den Haag doorgekregen... Jongens, we hebben weer even wat zou nodig over racisme. Kunnen jullie even een racistische spreekwoord beginnen? Ik dat het wat de historie <lacht> was. Was, er was al wel wat historie bij die club. Ja, ik, ben, ik heb even mijn aluminiumoedje op. je het? Oh, sorry. Nee, goed. Nee, uh, ja. nee, we gaan even verder. Ik had hier uh, inderdaad nog een, een berichtje. Uh, even kijken hoor. Uh, politie staat. Start met onderzoek naar uh, misstanden binnen de landelijke eenheid. Eindelijk. Ja, nou, ik, ik laat ze dit berichtje alleen even. Om de eerste zin. De politie gaat een onafhankelijk onderzoek starten naar meerstanden binnen de landelijke eenheid. Onafhankelijk? Het ja, enige wat je moet doen is gewoon onafhankelijk erbij zetten. Dan, uh, dan is het geregeld. Dan is het onafhankelijk. Ja, want je zegt dat het onafhankelijk is. Nou ja, er is van alles mis natuurlijk. Vriendjespolitiek, wegkijkgedrag, machtsmisbruik, gesjoemel met declaraties en discriminatie door leidinggevende van de politie. Nou, ik heb natuurlijk... Alle vertrouwen erin dat als ze een onafhankelijk onderzoek gaan instellen, dat de onderste steen boven komt. Als dat gevolg hiervan zouden twee informanten om het leven zijn gekomen nadat hun identiteit was gelekt naar de onderwereld. Okay. Dus kennelijk hadden ze een paar politiemensen die hadden ze als informanten ingezet en die zijn gewoon omgelegd. Omdat, omdat het doorgeluld is. Nou, nou, er komt een onafhankelijk onderzoek, dus nee nou ja. Ik doe ook heel vaak een onafhankelijk onderzoek naar mijn eigen misstanden. Ja. En uh, nee, het komt altijd goed. Ja, maar uh, er gaan miljoenen gepensioneerden. Die gaan uh, hier een arm Dankzij de ECB gaan er miljoenen gepensioneerden naar uh, de Ratsmodei. Ja, het is wel interessant dat het uh, Nederlands het internationaal nieuws behaalt. Als, uh, is, uh, is een beetje een probleem om met die rentestand van niks uh, of negatief zelfs, om dan die pensioenen te blijven uitkeren. En Nederland heeft een 1,6 trillion pension system. Dus 1,6 biljoen in het Nederlands, euro. Mm -hmm. en ik geloof dat, dat het laatste nieuws was dat ze het weer een jaartje voor zich uit hebben geschoven. Mm -hmm. En uh, ja, je kan natuurlijk altijd dat geld uh, liquideren en, en uitkeren. Alleen. Ja, met deze rentestand uh, is het een beetje moeilijk om daar blijvende uitkeringen van te, te creëren. Dus uiteindelijk gaat er toch een keer, zit er toch een keer een groot gat in. Mm. ECB-gat, zullen we maar zeggen. Ja. Maar dat niet alleen, hè? Bedoel, er was toch, er, toch ook nog eens een belasting op beurshandelingen, geloof ik? Ja, als ze dat gaan doen, inderdaad, een financiële Wat? transaction tax. Dus dat elke, elke verkoop of koopopdracht... Daar gaat al een uh, belasting overheen. Ja, en pensioenen zijn uh, een van de, de grootste spelers op de beurs. Dus, uh, ja. Ja. ja. Maar dat is nog maar niet de het, reden. Is, verwacht je dat, uh, dat de pensioencontributie contributie 30% omhoog zou moeten gaan de komende uh, few years. Uh -huh. dus, uh, uh -huh. As things stand, zoals de zaak er nu voor staat, zijn er 2 miljoen mensen die uh, een korting krijgen op hun pensioen volgend jaar. Jongens, ik hoorde in één keer een Godwin-single uh, zichzelf uh, afgaan. Uh, <laughs> jullie hoorden okay, dat niet, hè? ik, ik heb me daar niet van uh, bewust dat ik een Godwin gebruikte. Nee, nee, nee, die ging uit ik, zichzelf. Dat prima gekund <laughs> in deze, in het bericht. <laughs> <laughs> ik, ik was het. Ja, was jij het? Ik, ik, kan je ook op streamlets ik, ik komen? Heb jullie, ik heb jullie nou gehost. Oké, okay, oké. Okay, dus okay. ik, ik, ik, ik uh, zend het ook via mijn kanaal uit. Ah, mm. ah oké. Okay. Ja, goed, ga verder, Peter. Nou, ze willen dan de, de coverage ratio ver, ver, verlagen van 190%. En, uh, ja. Ik denk dat het gewoon heel moeilijk is om in het huidige systeem, uh, pensioensysteem op te bouwen. Want je kunt eigenlijk niet sparen. En dat was u, u, uiteindelijk al Keynes' doel. John Maynard Keynes, die zei van, uh, ja, de. de de kwalijke renteniers, die, moest je, die moesten uitgebannen worden. En dat is eigenlijk wat er, wat er gebeurt nu. Er wordt gewoon heel veel geld in die obligatiemarkt gestampt. Rentes gaan naar nul. En uh, ja, zoek het maar uit met, je, met uh, pensioenen. Uh, uh, en dan heb je ja. natuurlijk ook nog het hele probleem van die bevolkingspyramide. Dat uh, die ook een beetje scheef is. Je krijgt die babyboomers, die gaan allemaal met pensioen. Dus dan moeten al die aandelen en obligaties moeten verkocht worden. Maar aan wie dan? Uh, ja, je kan het al en aan de hele bank voorkomen. Er komt nog één ding bovenop. En dat is dus dat op het moment dat jouw pensioen ingaat op uitbetalen, geldt op dat moment het rentetarief, voor de rest van de looptijd van dat contract. Ja, als, die omdat er, nu dus, ja, als er nu dus heel veel mensen met pensioen gaan, is het heel gunstig voor de pensioenverstrekker. Als de rente laag is, want dat betekent dat zij heel laag rente hebben met indexeren van die pensioenen van die mensen die nu met pensioen gaan. Dus dat is ook nog een onderliggende. Weet je wel, de mensen hebben het totaal niet in de gaten. Ze hebben echt niet, ze snappen niets van uh, het pensioen. Waar ze iedere dag 20% van hun arbeid in afstorten. Van de acht uur die ze werken, hebben ze dus 1 uur en. Uh, 36 minuten betaald aan dat pensioen. En ze hebben geen flauw benul hoe het werkt. En dat, ja, weet je, dat zou niet geven als ze maar weten dat er ook sinds kort een alternatief op is. Want dit is volledig in mijn straatje. Ik heb dit ook, het uh, artikel heb ik doorgedeeld. <coughs> ik roep al jaren, ik heb met mijn kop op een billboard naast de A4 gestaan. met Mijn uh, speculatieve winst. <laughs> Uh, met, met de tekst wilt u wel een pensioen of EFL.nl nou ja, ik roep het al heel erg lang dat er een heel groot probleem is voor mensen met mijn leeftijd om nu in te stappen op dit pensioenfonds niet zozeer dat je je geld niet terug zou krijgen maar meer dat je niet weet wat je ervoor kan kopen op dat moment dat is het grootste probleem Tuurlijk ja. krijg jij die euro's allemaal alles wat ze jou beloven, krijg je allemaal terug. Maar wat kun je er op dat moment voor kopen? Als je ziet dat je, mijn, mijn oma een halve cent betaalde voor een, uh, voor een zoethout. En ik nu 3 euro moet betalen voor een pakje drop. Wat wel marketingtechnisch zo ver doorontwikkeld is. Dat het totaal niet meer hetzelfde product is als die zoethout. Dat is ook weer zo. Alleen, nou ja, ik vind het te lange termijn om een bestaande uh, succes te blijven herhalen tot in de oneindigheid. Omdat dus uh, ook steeds meer blijkt dat de mensen die eraan meedoen het totaal niet begrijpen. Dus als de mensen die eraan meedoen het niet begrijpen, ja dan kan het heel lang succesvol zijn. Want het is hetzelfde als met een florijncoin, om het nog eventjes weer te noemen. <lacht> maar zo, zodra, niet, zodra iedereen er leuk aan meedoet, heeft niemand in de gaten dat het allemaal bullshit is. Snap je, maar zodra dat iemand zegt van ja, hey, uh, het kan ook anders. En, en, en als mensen dan zien van ja, hey, het kan ook anders en het werkt misschien wel beter anders en iedereen gaat dat doen. Ja, dan, dan heeft zo'n systeem wel een probleem om het zo maar uit te drukken. Ja. En, uh, maar toch denk ik dat er, dat, ja, je het, het probleem het is het idee ook... dat mensen heel dom zijn. Maar je vraagt je wel eens af, hè, als je, ik geloof dat, dat een nee, vrij groot gedeelte van de bevolking niet meer... Erop rekent dat ze hun AOW uh, krijgen. Ja, maar dat is ook alleen maar omdat ze populair aan het praten zijn. Die mensen weten niet waarom ze dat zeggen. Dat is alleen maar omdat ze andere mensen dat hebben horen zeggen. Dat ze dat zeggen. Ja, ik ga ervan uit dat ik het niet krijg. Dat is helemaal niet waar. Want als hmm. ze zouden bewust zijn van wat dat inhoudt, zouden ze hun hele leven nu heel anders leven. Dus dat is hmm. alleen maar een populair praatje om te laten zien hoe tof je bent. Weet je wel, van oh, yolo, oh, hey, Ik leef lekker mijn leven, ik denk niet over mijn pensioen na. Alleen als die het werkelijk zou snappen wat dat betekent, dan zou hij hele andere keuzes maken in zijn leven. Dus ik hoor mensen dat inderdaad zeggen, maar ik, ben, ik denk niet dat ze, dat ze het echt doorhebben wat ze zeggen. Maar ja, nou, ze in ieder geval, handelen. ze zullen niet het idee hebben dat ze, dat ze de controle hebben om er wat over te, aan te doen. Dat is natuurlijk ook lastig dan. Uh, ja, dan hebben ze het idee van oké, okay, uh, dat is, uh, maar geld wordt toch allemaal gejeld uiteindelijk. Uh, dan, en dat, dat is nou weer iets typisch Nederlands. Want dat is een instelling die je, uh, tenminste dat is weer een beetje arrogantie van mij om dat misschien zo te zeggen. Maar ik zie in de Nederlandse mentaliteit gewoon de acceptatie, want ze hebben namelijk toch genoeg. Dus stil maar 10%, 20%, 15% maakt niet uit, want ik heb een fijn leven. En zo is het gewoon voor de meeste Nederlanders. Die hebben gewoon genoeg geld. Ook al, op de, weet je wel, op de een of andere manier heeft niemand ooit genoeg geld. Maar aan de andere kant weet je als Nederlander ook dat je niet mag klagen op een bepaalde manier. Je helemaal kut hmm. met Zwarte Piet en, uh, en, en, en alle, alle bullshit eromheen. Maar je hebt toch een bepaald soort van... Je ziet het gewoon aan de gele vestjesbeweging die niet van de grond komt in Nederland. Uh, de, de, of, of een. de Nederlanders klagen wel, maar ze drukken niet door, snap je? Ze zijn niet echt van de. Ja. Nou, op dit moment zeker. Maar ik denk niet dat dat altijd zo hoeft te zijn. Maar, want als, als, het, ja, als de supermarkten leeg zijn, dan denk ik dat je toch ook wel heel snel een hele andere Nederlander te zien krijgt. Weet je wat het is? Ik zeg ook maar iets. Dat is ook weer zo. En dat is, moet ik ook niet zo generaliserend roepen. Misschien zegt ze wel meer over mij dan over de Nederlander in dat opzicht. Maar uh, ja, het is, het is wel heel lang geleden geweest dat er dus iets niet was in de supermarkt in Nederland. En ik denk dat de meeste Nederlanders de, om die reden gewoon niet kunnen inbeelden hoe dat zou zijn. Kunnen ze gewoon niet. En kun je ze ook niet kwalijk nemen. Maar daardoor hebben ze wel heel andere kijk op de wereld. Ja, maar ik denk dat je nog van staat te kijken. Dat als dat moment dichterbij komt. En ze sluiten de helft van de boerderijen. En, uh, en uh, het bouw gelegd En al, die, al dat soort toestanden. Om de economie om zeep te helpen. Denk ik je dat je er nog van staat te kijken. Hoe snel sommige van die mensen. Die, waarvan je denkt. Van, die snappen er geen bal van. Hoe snel die dan kunnen bewegen nog? Die zijn nog eerder weg dan jij, denk ik. Of dat, dat ik bijvoorbeeld. Dat zou ik me niet ja, leggen. Ben jij bent al weg. weg, ja. In dit geval. Uh... Maar dat, dat proces wat jij nu beschrijft is eigenlijk al gaande sinds dat ik een eigen bewustzijn heb ontwikkeld. Om het maar zo te zeggen. Sinds dat ik ouder ben dan 18. Met 2008 financiële crisis als uh, inleider en, en bewustmaker dat het echt aan het gebeuren is. Mm -hmm. En we zitten nog steeds te wachten op een tweede recessie... normaal eens in de zes jaar, acht jaar... we zijn op twaalf, elf jaar nu verder. Dus um, ja. ja... het idee is dat de centrale banken nu alles kunnen helpen. Die kunnen, die kunnen alles overpeperen. En, en, en die bubbel die gaat ook nog barsten... want op een gegeven moment kunnen ze met geldcreatie niet meer die, die klap opvangen. Dat is tot nu toe altijd nog gebeurd. En, uh, ja, uh, of eigenlijk is het een beetje uitgesteld en erger, erger later zeg maar. dat is een beetje het idee wat ze hebben gedaan het moet, kijk de, de, de, die, die, die redding heeft er eigenlijk voor gezorgd dat er nu weer een tweedeling in het geld is ontstaan waarmee dat je dus een soort mensen spreken dan al over de SDR hè, de, dat is hmm. altijd van Willem Middelkoop vindt dat een interessante bij zijn uh, Global Reset Special Drawing Right ja, wat dan een een geld van de wereldbank is. Wat dan nog boven iedere andere centrale bank. Dus ook de centrale bank van Amerika. Iedere landenbank. Heeft dan nog de wereldbank. Hè, als last resort. Maar dan heb je dus. Dat is eigenlijk al een soort van aan de gang. Dat wil ik zeggen. Doordat het nieuwe geld. Wat sinds 2008 gemaakt is. Zo'n lage omloopsnelheid heeft. naar de reële economie toe. Dat die inflatie. En die groei van die bankbalansen. Dus amper nog maar. Voelbaar is. Op de prijzen in de winkel. Hm. Want het stroomt niet meer door. Vroeger stroomde dat geld dan naar beneden. Maar tegenwoordig houden ze het allemaal in buffers. Die extra moeten. En extra kapitaal bij de pensioenfondsen. En extra kapitaal daar. Dus al, al die financiële instellingen. Die zitten allemaal op dat geld. En die gaan dat niet het meer auto. Je ziet de inflatie terug in de aandelenkoersen. En de obligatiekoersen. Ja. ja. Ja, de, en AIX, de Bitcoin koers de en de Bitcoin koers En de Bitcoin ook, ja, natuurlijk. Ja. dus het, is, het wordt wel de Everything Bubble genoemd. En eigenlijk ja. is het Everything Behalve de prijs van een pak melk. Dus dat, dat, uh, dat valt nog heel erg mee, ja. de voedselinflatie. Ja, inderdaad. Want ik heb hier gewoon, hè, je kan hier nog steeds gewoon uit eten. En, en, en, en, en, nou ja, in Nederland is het iets is duurder, dat wel. Maar uh, het is allemaal nog redelijk betaalbaar. Om zo maar te zeggen. Er is wel inflatie, alleen het is nog niet zo dat mensen het... Nou ja, goed, ik weet het trouwens ook niet. Weet. Ja, het wordt ook gemaskeerd met innovatie. Hè? En dan zeggen ze, ja, deze kwark heeft al uh, heeft, uh, heeft, uh, pro-bacteriën. Dus die uh, kost maar 15 maar keer kost. zoveel. kost 15 keer zoveel, maar... Dan krijg je ook wat. Er zit ook een heel laboratorium, Timar. We hmm. hebben speciaal de gluten uit dit brood weggehaald. En daardoor is die twee keer zo duur. <laughs> je krijgt minder <laughs> voor meer <laughs> en straks gaat u smeken om insecten te eten we hebben deze groente niet voor... bespoten en nou is die twee keer zo duur <laughs> <laughs> Ik Zie of de prijs te nou, laat maar zitten um, niet te lang over na <laughs> er, er hangt iets voor mijn gevoel van boven de markt als je zo doorgaat en, en blind links gaat geld blijft drukken een veel grotere inflatie ergens. Want dat, ja. mensen gaan dat frontrunnen. Die denken: van ja, als het toch zo gaat, dan, dan ga ik maar echt zo zwaar mogelijk in de schulden en van alles en nog wat. kopen. ik jou eens wat vertellen. Ik heb er laatst erover nagedacht. En ik denk dat het zo doorgaat. Totdat die twee koninginnetjes binnen een maand van elkaar tegelijkertijd, zeg maar, overlijden. En dan storten het allemaal in elkaar, weet ik niet. Zolang twee politiekjes hebben. Ja, van Engeland en van Engeland en van Nederland. Oké. En zolang die twee elke dag met elkaar bellen of even hallo kunnen zeggen, blijft dat hele financiële systeem gewoon nog draaien. Want dat is hun pensioen en dat willen ze gewoon. Maar zodra die komen te overlijden, ja, dan mag het in elkaar storten. Dan, dan hangt het op de volgende generatie van de Prins Andrews. En nu weet je, die andere prins ook weer. Uh, nou ja, ja, dat denk uh, ik. Van Lady Di, van uh, Charles. Ja, Charles en Andrew. Allebei nou uh, in discrediet, ongeveer. Uiteindelijk hebben die twee dames. Uh, de heel veel welvaart in handen. He, nou, <laughs> heel veel, bijna alles. Hm. Zo simpel is het gewoon: de twee grootste oliemaatschappijen samen. En, Heel veel grond heeft Elisabeth ook, hè? Ja, absoluut. Volgens mij is ze nog steeds uh, de koningin van, uh, van Australië te Kader daar en zo, ja. <lacht> Linkerloppen dus, Die twee runnen de wereld. En zo simpel is het gewoon. En daarom hebben die Nederlanders het zo goed. Maar dat hebben ze zelf niet in de gaten. Dat ze er zo middenin zitten. En dat geeft ze ook niks. Dus, hè, weet je wel, dat is allemaal prima. Maar zo dacht ik er laatst over. Zolang die twee koninginnen... Uh, koningin zijn, gaat er gewoon... Uh, Beatrix is zo lang geen ja, koningin meer hoor. Ze is toch nog steeds koningin? Of uh, is die andere geen koningin? Uh, <laughs> uit, uit verwarring of zo. Maxima is de koningin denk ik toch? Ja, nee, die is maar ik dacht dat... Nou ja, ik weet het dan niet. Je bent alweer een tijdje weg uit Nederland, geloof ik. <laughs> Oké, okay, nou, ze is geen koningin meer. Ik bedoel, be ik bedoel, zolang ze bij leven is en prinses is. En naar Bilderberg-conferenties gaat. Hey, ja, tuurlijk, wat, inderdaad. Uh, maar ook als ze nog minder bij bewustzijn zou zijn. Gewoon, ik, ik, ik denk dat dat uh, doordraait sowieso... Uh, zolang die twee in leven zijn. Ja. En dat ja, maar ik er dan zit zeg, wel ja, een, een hele rot een, een verdomming in. Die, uh, ja, die steeds verder in de maatschappij doorcijpelt. Wat, wat ook economische gevolgen moet hebben. Uh, dat, dat, dat kan je niet tegenhouden met twee van die poppetjes. Als ik nou een, een ingenieursblad opsla. Dan zie ik gewoon allemaal... Allemaal gewauwel over de energietransitie en, en allemaal fantasieverhalen. En, en dan denk ik, hey, de, de ingenieurswereld is een beetje aangerot door, door, ja, door allerlei fantasie-spookbeelden En die zien daar natuurlijk ook een hele nieuwe economie in. Want er gaat natuurlijk weer bakken geld in om. Maar... Dat, dat is al, het viel mij voor het eerst op, toen zag ik een grote billboard voor een auto staan en er stond bij deze Volkswagen is nu ook fiscaal uh, goed geëngineerd. Dan denk ik, hé, kijk, nu gaan de, de fiscalisten die gaan bepalen hoe een auto uh, gemaakt moet worden. Dus De ingenieurs worden aan de kant geschopt eigenlijk. Want ja, het is vooral een fiscaal proces om te kijken van waar zitten de bijtellingsgrenzen en hoeveel gram CO2 en wat voor gewicht. En hoe, hoe optimaliseren wij deze auto fiscaal? Ja, en, en dat uh, is dan zelfs zo erg uh, gedaan dat, je te dat het eigenlijk alleen nog maar een computerinstelling is. Maar, nou woon ik in Servië en daar is de wet zo dat als jij een huis hebt met een verdieping erop, dan betaal je belasting over je huis. En nou heb ik dus allerlei vrienden. En die hebben dan in hun tuin gewoon een tweede verdieping naast hun eerste verdieping. Ja, en dan hebben ze twee verdiepingen om te wonen. Maar dan betalen ze geen belasting. En zo heb je dus ontzettend veel huizen in Servië die gewoon twee verdiepingen op één begane grond hebben. Met twee voordeuren en twee alles apart van dezelfde eigenaar omdat dus de, de belastingwetgeving zo is dat als die verdieping op het huis was gezet, dan moeten ze daar zoveel procent belasting over de WOZ waarden. Weet je wel, dat is hier dan iets anders, maar, maar de, zoiets. Dus om, de, om dat te ontwijken zijn er ontzettend veel huizen die twee verdiepingen op de begane grond hebben gebouwd. En die hebben dus een kleinere tuin. Nou, als toerist we... snap je daar geen bal van als je daar rondrijdt. En dan denk je, waar zijn die mensen hiermee bezig? Net ja. zoals ik, ik zag dat in Griekenland, had je heel veel van die. En in Mexico zag ik ook van die huizen die, die allemaal betonijzers uh, nog uit het beton hebben steken in de pilaren. Voor de aanbouw van een tweede verdieping die er niet op zit. Ja, uh, dat is het principe. Nog, dan wonen die mensen er al in. Maar ze hoeven ook geen belasting te betalen, want het huis is nog in aanbouw en het blijft gewoon eeuwig in aanbouw. Laat laten altijd al die betonnen eisers je dan maar in een lelijk huis wonen. Maar ik ga, ga niet dat geld, dan denk je van, hoe komt het toch dat al die huizen hier niet afgebouwd zijn? Nou, daarom dus. Ja, maar er scheelt dus, uh, weet ik veel, voor die mensen een maandsalaris op je pedaal. Dat is al zo oud als, de, ja, als dat er belasting bestaat, dat mensen dat ontwijken. Dat is. In Nederland had je, ja, ja, ja. je kent toch wel die oude schilderijen, ja, maar... die schilderijen van uh, Rembrandt, uit de tijd van Rembrandt, weet je wel. Die, die, die, die schepen uit de Gouden Eeuw, die waren heel bolvormig. hè? Dat was omdat er een, uh, als ze naar Scandinavië gingen, waar toen veel handel mee gedreven werd. Uh, dan als ze voorbij Denemarken kwamen, dan moesten ze belasting betalen over het dek. En uh, hoe groter het dek, hoe meer belasting. Dus dat dek was zo klein mogelijk, dus die schepen werden heel bol van vorm. <laughs> ja, dat, dat. Ja, dus daar hebben wij gewoon onze centen ja. ook aan verdiend hè? en dan lopen mensen het nou af de op tot het meten. ja, nog steeds verdienen wij daar ons geld mee want de, de Irish sandwich of de Double Dutch mm -hmm. sandwich of hoe het hè? Mm -hmm. de, de, de, de de politie is misschien de grootste werkgever maar ik denk dat de grootste sector de financiële sector is in Nederland groter ja, dan de ja. overheid en, uh, de, de maar dat zijn zie je altijd allemaal... aan het eind van een bloeiperiode. Hè? Dat, in het begin heb je, worden er windmolens gemaakt en schepen en handel gedreven. En dan langzamerhand wordt het steeds meer pencil pushen en, uh, en rechten heen en weer schrijven. En uh, dat gaat steeds meer naar financiële transacties toe. Dat, dat is eigenlijk het... het het gevolg van een bubbel. Ik denk dat het, dat het hele verhaal van die zilvervloot en die uh, tulpenmanie... dat dat ook zo was. Op een gegeven moment kregen we een future contract. Want die mensen, die kunnen daar dan, je kan daar meer in verdienen... Dan, dan met werkelijk iets ontwikkelen en bouwen. En dan zie je daar steeds meer mensen naartoe trekken. Maar het wordt steeds meer een luchtbel... die allemaal, uh, ja, allemaal onzin heen en weer zitten te pushen. En het, de, het echte werk wordt steeds minder aantrekkelijk of steeds minder gedaan. Ja, oh, ja, ja, ja. Ja. Ik heb wel eens gehoord dat in, in dat, dat, dat in Amerika daar worden er tien advocaten opgeleid voor één ingenieur. En dan zie je dat tien ingenieurs voor één advocaat. En dat zeg je eigenlijk al alles waar het naartoe gaat. de dus Advocaten, dat is, dat is natuurlijk voornamelijk ja, vechten om de kruimels die van de tafel vallen. En proberen die anderen te soeën over een patentrechtschending. En dan proberen ze jou weer te soeën. En uh, zo vliegen de miljarden aan heen en weer. Maar er worden geen klanten... Uh, tevreden houden. Ja. Maar, we gaan nog even naar uh, de participatie uh, maatschappij. Uh, Kun je je nog herinneren? We zullen gaan we met z'n allen gaan... Nou uh, iets over geschreven. Ja, we zullen met z'n allen gaan participeren. En uh, Henk, die heeft daar een column over. Dus we hebben eerst eerste bericht en dan uh, de column van Henk. En dat gaat over hetzelfde onderwerp. Want zoals je weet heeft uh, Henk heel veel uh, geparticipeerd. En dan gaat hij het even over hebben. Ik denk dat hij even schoonmaakt. Is dat... Is dat die Henk van Ingrid of niet? Dat ja, is daar is hij naar nou vernoemd. Wij kennen hem eigenlijk als Richard. Dus uh, ja, daar nou heb, heb ik hem eigenlijk verhaald. Maar ik denk dat de meeste mensen weten inmiddels wel dat het Richard Aten is. Ja, maar goed, uh, we gaan eerst even naar het uh, bericht toe. Uh, er wordt eigenlijk nauwelijks uh, meer uh, mensen aan het uh, werk door uh, de participatiewet. Dat is echt gewoon een grote flop eigenlijk. Dat dat we eigenlijk wel ja, eens in aankomen. Die, uh, voor jonge gehandicapten, zo'n 30.000 mensen stegen de baankassen. Maar hun inkomenspositie en kans op een vast contract verslechterde juist. Ja, hoe zou dat nou komen? Ja, het is, het is meestal bij dit soort dingen. het kost een afschuwelijke hoeveelheid geld. En als je kijkt, hoe als je dat omvouwt naar de drie mensen die een baan hebben gekregen. dan had je ze voor dat geld allemaal een miljoen kunnen betalen. En, en gewoon gaten kunnen laten graven en dichtgooien. En dan, uh, dan uh, <laughs> ja, ja, was iedereen gelukkig. had je nou wat overgehouden. Uh, behalve de mensen die in het apparaat zitten, die, die al dit geld verspreiden en verdelen en uh, voorstellen beoordelen en terugsturen ja, en, en natuurlijk de maatschappelijke verandering, want er zijn honderden bedrijven die daar allemaal op ingespeeld hebben met nieuwe richtlijnen en uh, weet je, allemaal dat soort dingen. Uh, ja, die proberen dat uh, bedrijf proberen dit geld ook allemaal binnen te trekken, dus die gaan inderdaad kijken van uh, nou, hoe kunnen we ons vervormen, zodat we aan die richtlijnen voldoen. En dan krijg je allemaal hele rare bedrijven. En die zijn, die zijn net zo raar als die huizen in Servië of in uh, Griekenland of in uh, Mexico. Als eigenlijk... daar iemand langs loopt, dan denkt hij van wat is hier gebeurd? Nou, dat is dan zo'n sociaal plan, is dat dan geweest. Nou, eigenlijk is dat dus heel normaal, dat het zo gaat. Ja. Nou, ja, ik merk het ook wel. Zo, bij sommige bedrijven moeten wel eens werken, en dan uh, hebben ze ook zo'n participatie. participatie um, ja, ik wil zeggen Mongooltje, maar het Down syndroom. Iemand uh, met een Down syndroom. Die dan staat te participeren daar, hoor. en iedereen vindt het wel heel aandoenlijk, weet je wel. Dat, <laughs> ja, je hebt zo'n. Zo iemand uh, <laughs> zo met een Down syndroom op de werkvloer. Ja, jij ook <laughs> lekker mee. Op de werkvloer, en uh, best wel aaibaar, knuffelbaar, weet je wel. Maar die doet eigenlijk verder helemaal niks, Je hebben er ook helemaal niks aan eigenlijk. Die, die is alleen maar aanwezig. Ja, ja, iedereen voelt zich er fijn bij, oh wat fijn dat het ja, er ja, ook ja, ja, ja, ja. Hm. Zijn wel we inclusief. Dan zijn we toch inclusief met z'n allen. Ja, ja, ja. Hm. Dan kunnen ze zich fijn voelen op de in, als ze in de trein naar huis vertraging oplopen. Ja, ja, ja. Dan denken ze, ja, ik kan tenminste zelf naar huis. <laughs> ja, ja, ja. Die, die andere moet op het, het driewielen. We met zo'n busje gereden. Dat ja, ja, ja, dan ja, ook in ja. de file staat. Dat vind ik, ook, dat vind ik altijd apart. Ik ging vroeger wel eens van. Uh, ging naar mijn werk toe. Ja, dan, dan moet je altijd het verkeer in en het uh, files en zo. En dan denk je van oh, wat een top, altijd die files en, en uh, kruipen. En dan rijd je, la, rijdt er zo'n busje met gehandicapten. Want rond dezelfde tijd werden die allemaal opgehaald om naar de sociale werkplaats te rijden. En ik vroeg me altijd af van. Zou die mensen nou ook graag in de file willen staan? Is dat nou wat ze, dat er mensen hebben bedacht van ja, die, die, die gehandicapten? Het is wat. wat toch sneu dat die niet in de file kunnen staan. Zoals gewone mensen. Weet je wat? Die gaan we met een busje ophalen, s'nachts, en dan rijden ze ook de file in. Want dan dan voelen ze zich volwaardig mee, de mensen in de maatschappij. Hè. Je zou zeggen van, nou, dat is ook participeren. Ja. Uh. <laughs> Er gaan ook vast racistische spreekhoorden roepen, want Jopie wil er toch volledig bij horen. Ja, dan gaan ze allemaal op, in de file op het dak staan. Kut, Magolen! <laughs> ja. Ik vraag me af, moet er dan ook zo iemand in het elftal komen? Want er moet wel een afspiegeling van de maatschappij zijn, hè? Terwijl bij iemand met een Down-syndroom in het Nederlandse elftal. Ja, dat is een goede zaak. Ja, uh... ja, we moeten eigenlijk een genderneutraal genderneutrale competitie opzetten. Oh ja. Euh, nou, vrouwen, <laughs> Allemaal drag queens. Van die grote pruik op. <laughs> en dat ze dan ook maar één, één nop krijgen ze dan. Eén ja. <laughs> lange stiletto nop. Maar ja. ja, serieus, er zijn natuurlijk niet, altijd, niet alleen maar mensen met uh, Downsyndroom die uh, participeren. het ja, is natuurlijk veel breder. Is het nou hè? Te laat voor. Oh, okay. Daar is het nou te laat voor. Speel maar even zo'n hiedelig filmpje van je af. Ja, ik denk, ik denk dat je gecanceld wordt, Johan. Nee, goed, dan gaan we even voor het serieus gedeelte gaan we even naar Henk luisteren. Die komt nou met zijn column. Hallo, ik ben Henk en ik wil het graag met u hebben over de participatiewet. De participatiewet bestond uh, van de week in het nieuws omdat uh, er een rapport is uitgekomen uh, over de participatiewet van het Sociaal Cultureel Planbureau. En daarin staat dat het niet zo uh, goed gaat met het behalen van de doelen die zijn gesteld uh, bij de invoering van de participatiewet. De Participatiewet is uh, een samenraapsel, uh, voegschul van de oude wetwerken Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening en de WAIOM. Dat waren eerst dus drie afzonderlijke wetten. En dat is nu uh, ja, één regeling uh, met als doel te bezuinigen, omdat er toen nog een recessie was. En uh, te focussen om zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar. ...betaald werk en bijstand te verlenen aan mensen die niet meer in staat zijn... ...om zichzelf in hun levensonderhoud te voorzien. Een direct gevolg was, was een enorme bezuiniging op de sociale werkvoorzieningen... ...waardoor mensen die uh, blij en trots uh, in de platsoen uh, werkten ...of hout aan het timmeren waren, nou ja, werkloos uh, werden. Een uh, ander gevolg was uh, dat uh, werkgevers gekopen ah, krachten kreeg aangeboden, eh, want eh, wat zij zelf niet konden of wilden betalen, eh, dat werd eh, aangevuld ja, vanuit eh, deze wet eh, tot het, eh, tot het eh, bestaansminimum, of eh, eh, ja, hoe heet dat, het minimuminkomen. En dat had weer tot gevolg dat eh, nou ja, de vaste werknemers van zo'n bedrijf, uh, ...ja, meestal uh, geen vast contract meer kregen... ...en dus weer uh, in die wet uh, belanden. He? Want ja, de cijfers uh, zeggen dan van... ...nou ja, hè, het worden meer of minder... Uh, ...maar ja, hè, wie zijn die personen? Laat ik dan eens het een voorbeeld van de post uh, nemen. De post die ging op een gegeven moment uh, concurreren... ...met hun uh, dochteronderneming... ...die ze zelf dus hadden opgezet... ...met hun eigen uh, postbodes... In die dochteronderneming uh, kwamen dan, uh, nou ja, uh, waaijongers. En, uh, en, en, en, en ja, uh, en ik geloof niet langdurig werklozen, korte werklozen. Die dan onder uh, bepaalde voorwaarden een tijdje dan, uh, ja, een beetje brieven van de gemeente rond gingen sturen. En ja. Uh, de eh, nou ja, waardoor, waardoor eh, er gewoon flinke winsten konden worden gemaakt en er dus minder postbodes hoefden worden eh, aangenomen. He? Want ja, de brieven werden door een ander bezorgd. Mega winsten tot gevolg. Gejuich op de aandelenbeurs. Echter, de grootste klappen werden. Opgevangen door uh, de mensen die dus eerst zo vrolijk naar de sociale werkplaats gingen. Die kwamen uh, in de bijstand of nou ja, in de participatieregeling uh, uh, terecht en moesten dan uh, uh, concurreren eigenlijk met uh, nou ja, hoger opgeleiden of uh, pas afgestudeerden. ...met dezelfde baantjes. Dus ja, die kwamen dan minder snel aan de bak. Terwijl ze eerst nog zo vrolijk hout aan het timmeren waren... ...en de pensioenen aan het bijhouden. Dus ja, een grote drama voor deze mensen. Terwijl de visie is dat uh, iedereen hè, die uh, werk kan en wil, ja, die heeft werk. Maar uh, gelukkig heeft de staatssecretaris alvast het nieuwe plan bedacht, dat is om nou ja, iedereen die dan in de bijstand zit, nou maar financieel te gaan prikkelen om nou ja, vrijwilligerswerk of een participatiebaan te doen, of ja papier te prikken, een tegenprestatie. Waarbij de mogelijkheid wordt geschapen dat je oma straks in haar rolstoel wordt aangeduwd door een vrijwilliger uh, die er helemaal niet uh, vrijwillig is. Was het aannemen van, uh, de, van postbodes al uh, een succes? Uh, die uh, nou ja, hun tassen in de sloot flikkeren of hun post achterhielden, hè, Dat ze een beperking hadden of boos waren. Nou ja, dat zal straks met oma gebeuren. Hè? Want... Uh, ja, zo werd prikkeling, denk ik. Ja, wat valt er verder nog over te zeggen? Uh, ja, ik denk dat we het maar bij de motto moeten houden. Hè? Schouders eronder hè? en rug recht. Want uh, nou ja, dan komt het allemaal weer goed of zo. Nee, goed, ja, tot zover uh, de Conor van Henk. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. En uh, ja, dan gaan we even naar het uh, volgende bericht toe. Nee, nee, Jan, ik, het is twaalf uur... Ik ben allemaal de kosten aan het drukken, dus ik leef hier in een goedkoop flatje met dunne muurtjes. 12 ja. mag... uur is mijn eind, eindsignaal. Je mag, je mag wel blijven luisteren anders. Oh, dat is goed. Ik zal wel wat typen. Oké. Okay. Maar ik ga, ik ga wel op mute. Ja, ja, ja. Dan doe je het via uh, tipbitcoin.cash. Jouw mening geven. <laughs> Word ik misschien nog rijk. Ik had hier nog ja, het. Ik kan het ook niet het maken, dus uh, we moeten er even doorheen jassen dan denk ik. Het bericht van Grapperhaus over de racistische spreekwoorden. Uh, wil je er nog over hebben of? Uh... Ja, ik vind die twee of drie punten aftrek bij racisme nog grappig hè. Oké, okay, dan gaan we die even doen. Nee, goed, ja, dan gaan we nu even naar het bericht waar we al eerder over gehad hebben over de racistische spreekhoren. Uh, Grapperhaus. Meteen twee of drie punten aftrek bij uh, racisme. Ja, ik vond het wel uh, interessant uh, dan gaat hij zich gewoon met de voetbal af, uitslagen bemoeien <laughs> want dit gaat natuurlijk ook effect hebben, als je zo de uitslag kan beïnvloeden met twee of drie punten, dan denk ik dat dat je natuurlijk een heleboel uh, valse racistische spreekhoren krijgt. Uh, die, gaan, die gaan het vak van de tegenstander in. Die gaan daar racistische spreekhoren uit. En dan uh, win je zo de wedstrijd, zeg maar. Door je, met je, de fans die kunnen nu actief meedoen met het uh, winnen van de wedstrijd. Ja, het is natuurlijk iets, het is belachelijk ook dat er, ja, dat er nou zo'n hij uh, over gemaakt wordt. Eigenlijk, eigenlijk dat hele racisme is het ergste wat er is... Uh, dat uh, heb ik ook wel een beetje gehad daarmee. Uh, ja. Ik bedoel, uh, er worden wel uh, burgers doodgebombardeerd. Maar ja, uh, racisme, het is, uh, het is niet het vrijste. Maar uh, ja, om nou ja, zo'n drama van te maken dat er gelijk voetbal uitslagen en een minuut stilte en. Uh, ja, het, het zijn gewoon de Mongolen toch allemaal. Ze slaan elkaar ook in elkaar. Ja. Dat vind ik eigenlijk erger dat ze, dat ze elkaar in elkaar slaan. Dan dat ze wat roepen. Ja, meteen een bruggetje maken. Zolang ze dat op een heide doen. Dan uh, hebben wij er geen last van, toch? Kijk, mooi voor ja. Dat is het tempo dat we nodig hebben. We al ja, eerder al gezegd inderdaad dat er 20% minder politie wordt ingezet. Dus je zou zeggen, nou de werkdruk is zo laag, want het gaat om een hele hoop agenten. Ja, uh, en uh, die, die zei ja, het, uh, het is verplaatst, de het jaar waarbij hooliganisme in en rond de voetbalstadions in Nederland naar hoogtepunt beleefde liggen achter ons. Want ze gaan nou naar een weiland om oh, elkaar in elkaar te slaan. Yeah. Oh, de Joshi komt binnen, Josje, komt binnen jongens. Helemaal geweldig. Als een hele dus, team uh, met volkslied kan zingen, moet je ze dan ook wel met extra naar punten. Oh, een, natuurlijk naar een weiland. Oké, okay. Josje die zei iets als het hele team het volkslied kon zingen en de rest verstond ik niet, maar... Nee, goed, ja, er kwam een bericht binnen via tipbitcoin.cash. Maar uh, jij gaat verder, Peter? Uh, nou ja, het is, uh, het is opmerkelijk dat die mensen willen elkaar kennelijk uh, in elkaar slaan. En die uh, gaan daar dan een plaatsje voor zoeken. Hmm. En dus een uh, soort dark room om elkaar in elkaar te kunnen slaan. En dat scheelt een heleboel belastinggeld en uh, voor voor politieagenten, tenminste dat zou het kunnen doen, maar natuurlijk zeggen die politieagenten dat de werkdruk ongelooflijk gestegen is en dat ze veel meer geld moeten hebben en meer middelen en meer mensen en meer macht, maar uh, ja, het lijkt niet in overeenstemming met de feiten. Nee, ik vind het een beetje raar, ik bedoel, kijk, ze doen dat bij Heiden en niemand heeft er last van, dan van, waarom moet de politie zich daarmee bemoeien? Dat, dat vind ik een beetje nee, Ja, ik bedoel, niemand heeft last van. Laat ze lekker elkaar de ze slaan. Prima. Ze doen het vrijwillig. Oh, oh yeah. komt wat binnen, jongens. Kom wat binnen. Vals vlek met het verkeerde shirt racistische uitspraken doen. Vals vlek met het verkeerde shirt racistische uitslagen doen. Oké, kom van Jorst. Ja, ja dus je, kan, je kan inderdaad gewoon. In het, ...in het vak van de tegenstander gaan zitten... ...kan jij uh, racistische uitspraken gaan doen... ...en dan worden er twee, drie punten bij jezelf getrokken. Ja, ja, ja Dan ja, ja, kan, ja. Je zo, kan je zo winnen. Ja, dat zei al. ja. Nee, maar goed je, je bent Je staat op de tweede plaats... ...even, even bij de koploper naar binnen... Uh, ja. ...in het vak gaan zitten... ...een beetje uh, racistisch uh, schreeuwen... ...en je uh, staat een kop. Ja, ja neem maar nog even over die, uh, over die hooligans. Ik, ik had ik zag ook zoiets van... Kijk, als er nou een... De politie heeft dan moeite mee... dat hooligans elkaar uh, de hersens in slaan op de heide... en dat zij er niet bij zijn... dan ken ik wel eens zijde die... <laughs> die vechten. <laughs> Waarom, waarom worden wij niet uitgenodigd? <laughs> Precies. Maar ik zat toen te denken, ja, maar als die hooligans, daarom heb ik het erin gegooid, als die hooligans nou een uniform aantrekken, dat is het legaal. Ja. <laughs> en als we het dan nou, nog in onze, Irak, hè, in onze, Irak onze doen? standaard uitrusting ook. Allemaal, dat zijn dat er iemand ervoor, niet één iemand met een, met een boksbeugel en die andere met een goede dag. Nee, allemaal met een baton. En een stroomstootwapen of zo. Ja. Of allemaal met een geweer en niet op de heide, maar gewoon in de woestijn in Irak, hè? Of met de ja, F-16, ja. nu met de JSF dan. Ja, dan is het legaal. Dan is het legaal. Is het legaal. Ja. Dus dit is gewoon geweld, gewoon wat uh, niet legaal wordt gedaan. Is, ja ja de overheid is niet, niet voor niets hè? de geweldsmonopolist dus en dan gaan in. de burgerslachtoffers de burgerslachtoffers die gaan dan ook uh, niet meer bij een stadion uh, bij een, in een stad zitten maar die gaan dan ook in een weilandje klaarstaan om een bom van de F-16 op hun hoofd te krijgen ja, uh, een soort afspraak zeg maar ja, maar ik had uh, nog een berichtje. We gaan er in een razend tempo doorheen. En deze had ik zelf gepost en uh, ik, ik weet zelf niet of meer waarom we het over ging. Um, D66 wil. Uh, oh ja ja, ja, ja, ja. D66 is van mening veranderd. Uh, ze waren altijd uh, tegen referendums en zo. Nu... Onder referendum waren ze eerst. <laughs> ja, ooit, ooit lang geleden. Uh, maar goed, nu willen ze weer uh, ja, dat de burger West voorstellen kan uh, indienen. Ja, dat is weer zo'n uh, zo pleister... Te wonden. Uh, Verkiezingstijd komt eraan. Ja, je weet al waar dit gaat eindigen bij D66. Dus, uh, ze vinden nu dat burgers moeten wijzigingen kunnen indienen bij de behandeling van een wetvoorstel. Vindt coalitiepartij D66 met een zo burger -amendement, moet de zogenoemde Burger-amendement. Moeten Nederlanders direct invloed kunnen uitoefenen tijdens het wetgevingstraining? Nee, dus het is eigenlijk. Ja, ze moeten een beetje mee kunnen babbelen, de, de onderdanen. Ja, dat hebben we en, toch met de referendums gedaan? Toch? Ja, ik ja. denk dat dat dezelfde manier gaat eindigen als met het referendum. En dat, dat is dat uh, zodra die burger dan mee gaat praten, dan gaat die burger waarschijnlijk zeggen uh, uit de EU. Of <lacht> minder macht voor de EU. Dan zegt D66, uh, ja dat is de verkeerde wijziging. We hadden, uh, wij willen natuurlijk wel dat u de juiste wijzigingen doorvoert. Dus al de, ja, dan, uh, dan wordt het ook weer de nek omgedraaid, denk ik, net als het referendum. Omdat de burger gewoon, maar niet eh, qua inspraak, juist de juiste deze zes standpunten naar voren brengt. Die verdomde plebs. Ja. Wat verdorie. Even kijken hoor. Uh, dan gaan we naar de volgende. PVDA heeft ook een mening. De PVDA, ze bestaan nog. Uh, even kijken. PVDA-leden willen nog langzamer. Rijden en verbod op vliegen in uh, Europa. <laughs> Oké. <Okay. laughs> hier, wil, hier, hier, hier willen ze stemmen mee ofzo? of zo? Nou ja, ik hoorde dus dat, dat ze vooruitgingen in de peilingen naar dit soort uh, berichten. Oké. Okay. Dus, uh, zijn, zijn stemmen, uh, stemmen van GroenLinks of zo? Ja, dit is natuurlijk heel heel drastisch. Maar ja, het is een beetje zoals de Amerikaanse uh, arbeiderspartij. Uh, ze zijn enorme extreme standpunten aan het innemen. Overal 80 kilometer per uur. Of, of maximaal snelheden rond natuurgebieden. 80 kilometer per uur krijgen die planten helemaal geen CO2 meer. En, uh, en stikstofbemesting. En, en een verbrugd, verbod op vluchten in Europa. Dat is toch wel heel, heel heftig vind ik. Maar ik begreep dat, uh, dat ze in de peilingen omhoog gingen, want mensen zijn uh, helemaal klimaatgek, dus uh, en ik, ik moet zeggen, het doet een beetje denken, daar post ik het eigenlijk aan dat boek Atlas Shrugged van Ayn Rand, en uh, daar, daar werd, op een gegeven moment breekt een crisis uit, en dan komt er, komen ze met uh, directive 10298 en uh, er staat uh, over, over beschrijving, samenvatting over dat, uh, wat dat was so, at that part of the book the economy was in full blown crisis the government had engineered one emergency after another and their only idea to fix things was to award themselves even more power and control over the economy specifically to freeze everything in place <coughs> en dat krijg je ook het idee dat dat nu gebeurt, het is helemaal stil het is, uh, dat, uh, je mag niet bouwen je mag geen uh, boerderij beginnen je mag... Uh, Eigenlijk geen bedrijf beginnen. Je mag alleen nog wat op pushen. en bij de overheid werken. Maar voor de rest uh, moet het gewoon helemaal stilgelegd worden. Ja, inderdaad. Daar ja. Ja, deed me dit een beetje aan denken. Wat ik denk, als ze als dan. Ik stel even te denken, als ze dan uh, inderdaad geen. Uh, stel dat het, dit, dit er doorheen komt. Want ik, uh, ja, ik vrees dat het dat gaat gebeuren. <laughs> op den duur. Maar dan, dan ga je dus krijgen dat als jij met je vliegtuig naar, uh, van uh, Nederland naar van Amsterdam, Schiphol, naar Barcelona wil... ...dan moet je dus naar uh, Dubai vliegen en daar een uh, vlucht naar Barcelona nemen. Dus eigenlijk wordt er meer nou, keresfine dacht verbrand. Ik dacht even van Londen. Je van Londen? Ja. Dat, uh, dat zit dan niet meer in de EU misschien. Dat is een enorme incentive. Oh, oh ja, dat wordt een enorme uh, hub. Dat wordt een enorme hub voor heel enorme Europa. Enorme ja, ja. Ja. <laughs> Moet je van Schiphol naar Antwerpen, boink, eerst even naar Londen. Ik denk dat Sterfje dan ook van de gedachten gaat veranderen. Ik denk, die, die zien het wel zitten. Die denken, wacht even. Wij zitten ook redelijk in, in Europa. Wij kunnen ook nog een hub worden voor mensen die naar Rome willen of zo. Dus hey, die denken van, hé, hey, wacht even... Dat vliegveld van Liberland wordt een enorm Nee, Nel investeren, nu nog kan. Yoshi, kom maar met je... Ja, laat ik... kan ik me toch weer niet, ja, ik toch weer niet ja, ik laten. Hebben we niet. Fit heeft een goede investering gedaan. <laughs> Ik denk dat Servië de hub naar Azië wordt, mannen. Uh, ja, maar, maar ook als je naar Rome wil ofzo, of naar uh, Budapest, of noem maar op. Ik bedoel, als Servië nog niet bij de, echt bij de EU hoort, dan kan dat een mooie hub worden voor Oost-Europa. En wie zit er nog, nog me, meer niet bij de EU? Nou, hier in het. Nou, er zijn er wel een paar hier hoor, in het uh, hoekje. Oké, okay, ja, uh, uh. Nou, Er zitten wel wat zwarte gaten. Op. Ja, ja. Uh, uh. Nou ja. ja, goed. Kan je aandelen? Kan je aandelen? Is het Belgrado Airport op de... Uh, is dat beursgenoteerd genoteerd of zo? Dat durf ik niet te zeggen, maar ik heb wel mijn eigen havenproject. Kan ik wel, als, ik, als je wil, dan bouw ik daar een uh, helikopterplatform bij. Oké, okay, ja. Hey, hartstikke idee. Dan ben je bij mij terecht. <laughs> als je met e investeert, krijg je 10% bonus. Hmm. 11%, voor, omdat jij het bent, 11%. Oké. Okay. Dus, uh, uh, misschien leuker om dividend-tokens te doen. Uh, voor SLP. Uh. Johan, gaan we van de week naar kijken. Maar nou ga ik eruit. Oké, oké, oké. Bedankt Nathan. Bedankt, mannen, Doe, Doei, doei. Oké, doei. doei. Hebben we hebben hier een, een filmpje. Even kijken. Ik zal ik even opklik? Zal ik even afspelen? Dan kunnen mensen het gelijk zien. Uh, Zwarte Piet gearresteerd. Oké, okay. nou, we zien nu allemaal live op de stream. Oké, okay, de arrestatie van een uh, zwarte Piet. Wat had hij misdaan? Uh... Hij was zwart. Oké, okay. niet het juiste yes, kleurtje op. En, uh, hoezo, was daar een verbod op of zo? Uh... Ja, ook in Scheveningen zijn vandaag alle vriendschappen van zwarte Piet die snoep aan kinderen uitdeelden, één verenigde politie gearresteerd en met busjes afgevoerd. Dus eh, uh, ja, Nederland. En eh, uh, ja. Uh, ik, daarna had ik, had ik ook nog wel een linkje onder gezet. Kim Kardashian laat zich negatief uit over Zwarte Piet ja, weet je, wel, zo, je hoort daar ook heel veel die goed van, van al die baloten uit het buitenland die menen dat de Zwarte Piet een referentie is aan een minstrel play. waar als je aan een Nederlander vraagt je hebt nog nooit van een Minstrel play gehoord ja. en uh, ja ik, ik vind het wel triest worden dit uh, dit, dit, dit, dit is de politie die wil horen welke taken nou absoluut noodzakelijk zijn. Want ze de werkdruk is, er, is er gewoon te hoog. Ze zijn gewoon fysiek helemaal kapot. Ze weten gewoon niet meer hoe ze aan moeten. Want er is een advocaat omgelegd. Maar ze gaan wel Zwarte Piet arresteren. Omdat ja. die uh, bepaalde schoensmeer op hun op, uh, hoofd hebben gegeven. Maar is dat, uh, ja, ja. was het een wet of zo dat het niet mocht of zoiets? Uh... Ja, dat, dat, links en rechts zijn wel organiserende comité's die hadden gezegd dat er alleen maar een roetveegpiet, piet mocht zijn. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen van, nou ja, we laten ons niet de les leven, lezen op een bepaald moment. Dan, dan is er gewoon iets onzinnigs wat dan te ver gaat, heb ik het idee. Dat, uh, dat, ja, je had toen in Tunesië ook dat er zo'n fruitverkoper, die werd weer lastiggevallen, die steedt zichzelf wel in de fik. En dan staat opeens het hele land in rep en roer. En in Hongkong zie je dat eigenlijk ook. Het is een uitleveringsverdrag, die wordt dan teruggeroepen. Maakt niet meer uit, nou is het uh, menens, dan... dan uh, dan nou gaan mensen ook door. Ook een beetje een vlam in de pan idee. Ja, ja. En, uh, ja ik, weet niet, ik denk niet dat, dat Zwarte Piet dat gaat worden, maar ik, ik kan me goed voorstellen dat op een gegeven moment mensen het gewoon helemaal zat zijn dat politiek correct en uh. ja. ja, ik bedoel, ja, maar ja, goed. Zolang het niet echt verbo wettelijk verboden is, dan, dan, dan kunnen ze die Piet wel oppakken, maar dan de, de, de rechter kan er verder niks mee, toch? Mij. Ja, want is het verboden om een zwarte schoensmeer op je gezicht te zetten? Ja, of zo? precies. Ja. Eh, of mag, mag zwart alleen niet, maar je mag wel groene groens, sminkel doen. Of zo. Ja, uh, maar goed, ja, ik heb wel een oplossing voor het hele probleem. Laten we meegaan met de Duitsstalige landen. Krampoes. In plaats van piet. Mm -hmm. Ik vind dat wel een, een, een mooie. Ik heb hier even, voor, uh, even wat beelden erbij. Ja, dat... ah, er was ook al in de tussentijd kan oh, in... ik dan praten over de speld. Die had ook een oplossing voor de. Je had de bo Boerka-Piet. Oké. Okay. Die zat onder een Boerka, dan kon je niet zien welke kleur, uitkleur hij had. Oké, okay, ja. ja. Dat is wel een goede. Ja, hier, hier hebben we hem, ja. Kijk, hier zie je hem. Ja, die, ja hoe moet je het even omschrijven voor de, voor de audioluisteraars? Uh, het is uh, ja, verkleid als een de demon, een soort geitachtige wezens, zeg maar. Ja, dus, koppen. Ja, ja juist geiten die uh, rechtop lopen, zo kan je het oms omschrijven eigenlijk. Zo, zo, zo doen ze het in Duits-talige landen. Dat is een beetje de. Uh, ja, die hebben dan ook wel een Sint Nicolaas. Dus ook echt zo'n uh, iemand die is verkleed is als bisschop met zo'n mijter op zijn hoofd. En dan uh, lopen er een hele, hele reeks van die uh, demonachtige figuren erachteraan. En het, het, sommige, uh, ik, ik heb wel meer Krampus versies, sommige zien er ook echt heel eng uit. Echt, echt meer als demon, zwart ook vaak. En uh, Je hebt dan in, uh, als je verder in het oosten van Europa komt, dan, dan heb je dan Pikeri. Dat is een, uh, ja, <laughs> ook zoiets, maar dat... dat, dat, dat, dat de gedaante die veranderen dan ook steeds meer. Dan is het echt een uh, lijkt het iemand als een figurant uit Star Wars. Uh, lijkt ze dan met allemaal uh, middel heen. Ja, ik denk dat de Nederlandse grens bereikt wordt trouwens als, uh, als ze wit, Sinterklaas een white supremacist noemen die moet ook <laughs> afgevoerd worden. <laughs> ik denk dat ze dan dat bijvoorbeeld van, Ja, en nou ben ik het helemaal zat. Uh. We komen een beetje aan het einde nu. Ik heb hier nog een berichtje van uh, de Amerikaanse... Ja, nou, bericht even nog doen. Andrew Jong heet die, geloof ik. Ja, dus die, wat hij heeft bedacht is dat jouw, jouw persoonlijke data wordt jouw eigendom... en dan kan jij er geld aan verdienen. Want nu verdient Facebook eigenlijk geld bijvoorbeeld aan jouw persoonlijke data... en al die bedrijven. Maar hij zegt dat ja, nee, jij de eigenaar, mag jij er geld aan verdienen. Maar wat dat soort figuren nooit doorhebben... die denken gewoon van, nou, ik ga gewoon wat verzinnen. Dat... Uh, dat je eigendom van je, van je data bent ofzo. En die kijken helemaal niet. Nee, Libertariërs werken heel anders. Die kijken of dat consistent is, of dat met, met alle andere denkbeelden, of dat allemaal klopt. Maar ik denk, nee, ik, ik gewoon je persoonlijk jouw data het wordt, Ja, dat is gewoon jouw eigendom. En dan, dan heb je daar recht op. En alsof de overheid eigendomsrechten kan verzinnen. Het is natuurlijk wel voorgedeeld. voordeel zo dat zij via hun geweldsapparaat kunnen zij bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten verzinnen... en handhaven ook. Maar het blijft inconsistent met fysieke eigendomsrechten. Want als jij een uh, fysieke eigendom over een server hebt bijvoorbeeld... en het is jouw server, dan mag jij daarop zetten wat je maar wilt... en je mag daarmee doen wat je ja. wilt. En het is niet iemand anders' eigendom. Uh, het, je hebt dat exclusief eigendom... zodat je geen conflicten krijgt over eigendomsrechten. Als iemand intellectueel eigendom krijgt, dan wordt hij opeens eigenaar van een heleboel fysieke goederen over de wereld. Of hij krijgt een stukje eigendomsrecht. Want als, als ik bijvoorbeeld een patent heb om bepaalde dingen eh, in een bepaalde manier in elkaar te zetten, dan, mag, dan krijg ik een patent. betekent dat ik dat exclusief mag doen. En dat de overheid iemand op zijn kop slaat die dat ook doet. Maar dat betekent dat iemand die dezelfde dezelfde componenten heeft... aan de andere kant van de wereld... en die dat op dezelfde manier in elkaar wil zetten... als de manier waarop ik een patent heb... die mag dat dan eens niet doen... omdat hij anders door de overheid op zijn kop geslagen wordt. En dat is natuurlijk vreemd... want hij heeft nooit toestemming gegeven... om dat stukje eigendomsrechten van zijn eigendom af te staan. En ja, dat, dat is typisch voor libertariërs, denk ik... dat ze gewoon heel goed nadenken over... Uh, past het allemaal netjes in elkaar... En krijg ik geen logische tegenstellingen. En Andrew Young heeft er totaal geen last van. Die, uh, die knoopt er gewoon niks nou, nou, dat is een leuk idee. Hup, dan doen we dat. Maakt niet uit of het uh, ergens anders iets helemaal onderuit schoffelt. Of uh, dat er dingen tegen, tegenstrijdig zijn. Dat maakt over het algemeen politici helemaal niks uit. En een stukje verder was, was ook nogal. Deed, deed hij een tweet. En uh, hij liet een tweet uitgaan. En die uh, leest als volgt: I'm literally. Trying to give everybody money. <laughs> en die is iemand die had hem naast een Milton Friedman-clip gezet en die zei in de jaren zeventig al: hij wel, Het is ongelooflijk dat dat hoe ver het spel is gekomen waarin politici de kiezer omkopen met zijn eigen geld. Uh -huh. <laughs> en, uh, maar Milton Friedman had, men had niet kunnen denken dat het gewoon letterlijk zou eindigen bij: I'm literally trying to give everybody money. <laughs> uh -huh. Ja, het, uh, nou, het kan natuurlijk nooit dat mensen ook rijk worden doordat een politicus iedereen geld gaat geven. Die... Het is een beetje aan de OneCoin-scam, one denk ik, wel. Nou, dat hoorde ik al. Hadden ze ook uh, die Dr. Rudja, dat was dan de, de, het brein erachter. Een beetje de Ponzi-scheme. Het, het was niet eens een crypto, ze draaiden gewoon om een SQL-database op, op iemands computer. Laten we ja. pas proberen ze een crypto blockchain achter te plakken. Maar uh, die hadden ook zo had zo'n enorme performance in het Wembley Stadium met een enorm videoscherm erachter. En uh, de, waren er 2 miljard uh, van die uh, one coins. En toen uh, zei ze, ja, ah, uh, Afrika heeft te weinig coins en retail heeft te weinig coins. En uh, huh. iedereen heeft te weinig coins. Dus we gaan het aantal coins opschroeven naar 120 miljard. Dus van 2 naar 120, is <laughs> dus gewoon 60 keer zoveel coins. <laughs> en. Uh, en toen, werd er, en toen zei ze En iedereen krijgt dubbele hoeveelheid coins. Dus, <laughs> dat, dat was ook. is uh, ja, ja, een beetje zo'n Andrew Yang-achtige uh, opmerking. Van, uh, en, en het menigte echt juichen. Want oh ja, yeah, we krijgen dubbele hoeveelheid coins. Uh, en, ja, dat wordt er wel een keer. Uh, 60 keer zoveel coins bijgejast, en jij krijgt een dubbele hoeveelheid coins, uh, dan, dan, dan ren je wel achteruit. Maar ja, kennelijk kunnen mensen dat heel moeilijk inzien. En ook zo Andrew Yang die staat daar gewoon, I literally want to give everybody money. <laughs> dat, dat, dat, <laughs> ja, dat dat gewoon uit hun eigen zak komt uiteindelijk. En uh, ja. er een hele hoop afgerold wordt in de tussentijd. Dan, nou ja, dat is kennelijk heel moeilijk te begrijpen voor mensen. Ja. ja, ik bedoel, in Weimar Republiek waren ze ook gratis geld aan het uitdelen, toch? Of, ja. of ben je die andere, de Franse revolutie, die uh, God, het papiergeld dat ze toen hadden? Ja, de Assignat of zo, die, ook, die Assignat, de... ja. Van die Schotse, die, uh, John nee, weet je nou ook weer? Ja, zo'n Schot, die was daar verzeild geraakt. Uh. Die ja, het is een enorme er... Ponzi-scheme opgezet. Ja, uh... Maar ja, het is frappant hoe ze dat, ja... Uh, yeah. Hoe dat toch steeds weer werkt. Ook omdat hij ja, krijgt natuurlijk altijd als er nieuw geld wordt uitgegeven. Dat er een welvaartsverplaatsing plaatsvindt. Van de mensen die eh, het, het laatst krijgen. Naar de mensen die het, het eerst krijgen. Dus de, de gelduitgever. Degene die er dichtbij zit. Ja, die is bekkoper. En degene die het pas als laatste krijgt. Die krijgt het als de waarde al heel erg gedaald is. En dan heeft hij niet mm. zo goed rol uit handen gegeven. Op zijn dienst dus. ja, ja, Dat is kennelijk heel moeilijk te begrijpen. En, uh, yeah, one coin. Het is een... Ja, typische uh, ja, Ponzi, waarbij de late figuren, de, de, ja, bij Ponzi is het letterlijk zo dat degene de welvaart van de eerste wordt betaald door de welvaart van het laatste. En um, ja, hier hebben ze dat weer heel, heel knap uitgevoerd en ze hebben zelfs die multilevel marketing gasten ingeschakeld, hè, dus dat is ook wel knap. Ja. Dat die, die uh, multilevel marketing die hebben ook een hele pipeline, eigenlijk een beetje een ponzi pipeline is. Want we als ze producten proberen te verkopen en hun pipeline verkoopt die producten hoor. En dan ontvangen zij steeds een premie van de producten die doorverkocht worden. En uiteindelijk achteraan die pipeline zitten mensen te verkopen die, ja, die er vrij weinig aan verdienen. En alles wordt afgeroomd door degene die begonnen zijn. Ja. En nou ja, als ze vrijwillig aan meedoen dan is het natuurlijk ja, het is voor de rest het eigen probleem. Maar, uh, ja, zij had dus, die dokter Rudja, die had, die, uh, die had dus zo'n soort crypto-scam, wat geen scam was. En, en je kon het ook al duidelijk zien bij dit Wembley-verhaal: was er, een, er werd een klok afgeteld. En uh, was er was al een grote klok en die telde af naar nul totdat er een nieuwe blockchain zou ingaan. Maar je weet nooit wanneer er een blo nieuwe blockchain ingaat, want dat zie je bij alle hard forks die optreden. Dan wordt er gezegd: er is een nieuw protocol gehad in werking bij blok uh, 6.243 of zo. En dat verwachten we ongeveer in mei. Zoiets, dat is net zoals de Bitcoin halving, dat wordt ongeveer in mei verwacht. En je weet het nooit precies, want het is alleen maar een statistische uh, 10 minuten die er tussen het blok zit. Maar ja, het kan een keer 5 zijn, het kan een keer 12 zijn. Dus je weet nooit wanneer een miner een blok gaat vinden. Dus als je zo'n teller hebt die terugloopt terug tot het punt nul dat die coins gecreëerd worden, dan weet je al dat het geen blockchain is. Ja. Ja. En daar hadden ze hele multilevel marketing toestanden er ook bij ingeschakeld. En ik geloof dat er toch al flink wat mensen de dupe zijn geworden. Die toch al uh, ja, ja, ja, ja. geld erin hebben gegooid. Ik, ik sta er altijd van te kijken. weer, Ik heb ook wel familieleden die me opbelden over zo'n. Over ja, Peter, jij was, uh, was met crypto en zo. En ik heb hier een, een, een coin. En uh, die door de Jord Keld wordt aanbevolen. En de banken <laughs> willen niet dat je dat weet. en Ja. Uh, <laughs> <laughs> en uh, ja, het was maar 300 euro, dus je weet nooit, misschien word ik er heel rijk van. Uh, misschien als, het, als ik het kwijtraak is het ook niet erg. En dat natuurlijk bij een hele hoop mensen dan uh, ja, de gedachte hangt. dat, dat is, zit er ook achter. En het is echt even googelen en je ziet dat uh, Jord Keldert, uh, net zoals John de Mol, uh, wanhopig proberen uh, naar, naar buiten te schreeuwen, omdat <laughs> ze er niks mee te maken hebben, dat dat een scab is. <laughs> Ja, dat is, dat is raar. Hoe dat, en dan durven mensen het toch niet in Bitcoin te beleggen, want dan denken ze dat ze al te laat zijn. Oh. <totstuken> ja, ja, ja. <totstuken> ja, dan gaat het liever in een of andere hele vage coin, die, die vaak ook in een hele hard schreeuwen. Die hebben heel veel publiciteit. En ja, dat is, het is vaak een optisch inderdaad, zo'n Wembley Stadium en een heel groot scherm. En ze zeggen, ja, wij zijn een Bitcoin-killer. En ja, dat maakt een hele hoop. Visueel trammelend, ook zo dan een bepaalde outfit met een grote zwarte jurk en een rode lipstick. En ja, dat was gewoon visueel intimiderend. En ja, mensen vinden het allemaal te ingewikkeld om te begrijpen of uit te zoeken wat, nou, wat zo'n coin nou precies inhoudt. Uh. Uh. Ja. Zo, nee. Ik vond het ook wel apart dat die. Dat ik, ik had elke keer zoiets van: wel, wie, wie, wie, wie trapt daar nou in, weet je wel? En binnen de hele cryptowereld was dat een beetje de, de reactie van: ah, dat is gewoon een scam, weet je wel? Hetzelfde als een verhaal met BitConnect. Ja. We hebben nog een uit, uitzending over gehad, van, dat, dat Klaas zich afroep van wie trapt hier nou in? het <laughs> is toch overduidelijk een scam? Maar ja, die, die gasten zijn ook via multilevel marketing, uh, hebben ze een product aan de man gebracht. Hè? Dat is gewoon even buiten de cryptowereld omgegaan. Ja, het is inderdaad, ik heb die hele onecoin heb ik nooit meegekregen. Ja, eigenlijk, uh, omdat dat in mijn, mijn uh, kanalen, zeg maar, mijn bubbel helemaal <lacht> niet, niet eens gepost werd daarover of zo. Ja, ja. Eigenlijk is er een hele andere wereld waar, dat, waar dit soort dingen plaatsvinden, waar, uh, waar ik gewoon van vrijbaar blijft. Ik moet wel zeggen dat die, die uh, wat is dat, Bit, uh, die uh, BitConnect? Ja BitConnect. Die had ik wel uh, door. En het was ook inderdaad gelijk wel duidelijk, want je kon... Je kon dan uh, bitcoins uitlenen voor een rente van, uh, ja, van 1% per dag of zo. Dan moet je het uit gaan rekenen wat voor abs absurde rentes dat zijn. Uh. Dus dat betekent natuurlijk jaarlijks gezien. En dan, dan weet je dat er bijna nergens rente te behalen valt. Alle rendementen zijn door centrale banken helemaal naar nul teruggedrukt. En dan, ga je, dan is er ergens een, een niche waar je woont. Er zit ergens een ondernemer achter die dat dan wil lenen dat geld om iets te gaan doen. En die verwacht een rendement van, uh, van 1000% per jaar of zo. Met 1% per dag is die bereid daarvoor te geven. Nee, dat zijn natuurlijk hele risicovolle dingen als het al überhaupt een lening is. Dus dan, dan, dan doet het vermoeden dat het waarschijnlijk inderdaad geen lening is. Ja, ja. ja goed joh. Maar uh, ja, we zijn wel een beetje aan het einde van de uitzending gekomen. Het is ook best wel laat. Dus uh, ik wil in ieder geval iedereen hartelijk uh, danken voor het luisteren naar deze uitzending. En uiteraard uh, de deelnemers, uh, dank voor deelnemen.